Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trickso.x.be. Curling, jongen. wat een sport, hè? Ja, ja het is een sport. Zo met die borstels, hè? Ja. En dan zo gooien met een schijf ja, op, op het ijs. Het, het lijkt je... of je obses obsessief poetst. Ja, ja dat. Ja. ja, een soort huishoudhulp. Ja. Uh, curling, dat. Goedemorgen, het is drie over zes, dag Charlotte, dag Kim, dag lieve luisteraars. We zijn er weer bij. Het is een maandag, het is een koude, koude, koude maandag. Maar dat is mooi. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Dat was het weekendje wel. Het was wel een mooi herfstweekend, dat wel. Ja, fris aan de vis, hè. Je hebt wel kermis gedaan? Ja, ik ben gisteren naar kermis geweest, ehm... Uh... Daar staat dan naast de paardenmolen een kava-kraan. En dat is zo ja voor elk wat wils. En dan laat je die kinderen zo zeven keer op die molen draaien. Dus de kinderen je zelf ook een beetje te draaien. Oh ja. Zat langs aan de tweede kant. Prachtig. En lieve luisteraar, misschien heb jij iets gedaan dat Charlotte ook gedaan heeft. Want wat is er gebeurd van het weekend? Het is gebeurd. Ik heb gisteren voor de eerste keer mijn verwarming aangezet, deze herfst. Oh, hoeveel zet je die? Uh, nu was het uh, 20 graden, heb ik ervan gemaakt. Toch, toch, lekker... Ja, toch lekker twintig. Toch lekker zo. Ja, vanmorgen zag ik ook een, een sterretje, niet in mijn ruit, maar wel op uh, de verwarming. Het gaf zo 4 graden en dan begint het zo te pinken met een, een sterretje in de auto. Oh. Nou, ah, heb ja. jij er last van gehad dit weekend? Ik heb uh, in bed gelegen en uh, koorts gehad en alles laten lopen. Oh, go. <laughs> ik stel mij daar... Bedoel je dan... Sweat? Ja, daar... Ook alles. Ja, het, was, het was geen fijn weekend. Nee. Oh. Okay. Maar goed, lieve luister. Laat maar even weten hoe goed deed het weekend bij jou of hoe warm is het op dit moment of koud bij jou buiten. Vier graden hadden we ongeveer hier. Maar misschien is het bij jou nog een beetje kouder. Goedemorgen goeiemorgen telt voor twee. Show. Hey, hey, VRT, Radio 2. morgen. Morikante. Dat is lang geleden en jekke jekke goedemorgen We wisten niet wat het was, maar we zongen het allemaal mee. Jekke, jekke van Morricante. Moesten we weten wat het is? Nee, natuurlijk niet. 9 over 6, dit is een pareltje. Duelipa. me Goedemorgen Mona. Goedemorgen. Er is al een ongeval. Ja, op de A12 van Brussel naar Antwerpen ter hoogte van Ruppelkanaalzone. En de weg is daar gedeeltelijk versperd. Maar juist, zeg Mona. Ja. Ja, een tijdje geleden zat je met een body warmer ja. op de verkeersredactie. Hoe is de situatie op dit moment? Uh, op dit moment is het een dikke pul en daarboven zo die ski's van daarvoor nog. Oh. Weet je nog? Ja, ja, ik weet het nog ja, wel. Die ja, die dikke zwarte bomber jacket. Zo. Bomber zelfs. Wauw. Wow, <laughs> ja, we leven met je mee. We leven ja, met je mee. Goedemorgen. Hey, hey. Je maandag begint 16 oktober, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er 51 miljoen euro bij komt in de zorg. Dat klinkt positief. Ja, ik denk wel dat dat zeer positief is hè, voor verpleegkundigen, zorgkundigen, maar ook mensen die ja, kunnen studeren en al een loon krijgen om zo echt de jobs uh, populair te maken. Mooi. Ja. En het goede nieuws van Thibault Nijs, die uh, echt wel zeer goed bezig is in het veldrijden, die wordt beter dan zijn vader, denk ik. Ja, die heeft degene duidelijk meegekregen. Zeer lekker, hoor. En alle noten en eikels nog aan toe. De herfst is nu echt begonnen. Lekker koels morgens. De zon gaat een beetje schijnen, maar het wordt niet meer dan 12 graden. Kruid mij lekker dicht tegen de radio, want hier wordt het gezellig. Kim, je hebt ook je wintertrui aan. Ja, ik heb voor de eerste keer zo'n wolle, gebreide trui aan, waarvan ik eigenlijk dacht, ik ga ze dan straks uitschieten, maar ben er nog niet klaar voor. Uitschieten? Ja, ik heb er nog iets onderaan, hè, Peter. Ah ja, uitschieten, ja, uit, uitdoen. Ah ja, ja. Oké. Okay. Vond ik heftig. Ja? Je ja, uitschieten? Ja? ja. Zeg je dat zo niet? Ja. Jo, de luisteraar is wakker, dat u me wel. <laughs> Toch? Ja, ja. Ja. Uh, ja, want Hilde de zegt: is echt, ja, mijn bedje is nog lekker warm. Ik blijf nog even liggen tot het klaar is buiten. En ondertussen luister ik naar jullie. Wat een fantastisch idee. Renilde zegt dat het in Hasselt 2 graden is. In, uh, in uh, Gent City 5 graden. Turnuit 2 graden. In Blankenbergen zegt Patrick de Grote dat het iets warmer is. 8,8 graden. Daar dat is het uh, dan toch aan de kust weer wat warmer. Altijd beter daar. Jan Rossiel uit West-Vlaanderen in de Munt. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Je bent een dagtripper, want je bent er aan het wandelen op dit moment. Dat is lekker vroeg. Oh, dat is dagje uh, eruit dus morgens om uh, vier, vijf uur vertrekken om een wandelingsje te doen. Aha. Wacht, wacht, wacht. Vier, vijf uur? Hoezo? Oh, om vier uur is opstaan of om vijf uur uh, om 5 uur te kunnen vertrekken? Elke dag? Nee, nee, niet in het weekend. In het weekend blijven ik ook graag een keer liggen. Oké. Okay. En naar waar wandel je dan? Oh, langs kleine weggetjes hier in de omgeving. Nu ben ik een trage weg aan het lopen. Moeten, uh, het was deze week trouwens, of zaterdag, dag van de trage weg. Dus moeten we die ook uh, blijven bekijken en blijven bewandelen. Hè? De dag van de trage weg. Wauw. Die was zaterdag. Ziezo, Jan. Ik ben blij dat er iemand zorgt eraf voor de trage wegen. Uh, geniet van de dag en ja, houd warm, mijn man. Ja, het is een trui extra van morgen. Ja. Oh. Goed zo. Schiet hem uit als het warm wordt. Tot Radio ik had die uitering nog nooit gehoord dat je iets uit... Echt? Nee. Huh? Huh? Ja, ik vond dat normaal. Maar ja, wat ik normaal vind... Nee. Geen mag je alles zeggen, hoor. Ook al was het Zattenmansklap. Wow, dat nu niet meer natuurlijk. Don't speak. Enorme hoe je toch van No Doubt. En het wordt alleen maar beter, want... Uh, die wil je horen, straks. Onze Vlaamse bossen zitten vol geheimen en verrassingen. Trek erop uit en ontdek ze dit weekend tijdens het Radio 2 Natuurweekend. 24 prachtige wandelroutes voor het hele gezin. Met luisterpunten vol weetjes en verhalen.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 Zeg Audi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 10, 20, 30 tot zelfs 40% korting op heel wat verse groenten en fruit. Zoals verse Belgische conferenten nieuwe oogst voor de knaldiprijs van maar 1,75 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Radio 1 neemt je mee naar de avant-première van Killers of the Flower Moon. Het nieuwe meesterwerk van Martin Scorsese met Robert De Niro I got a you like en Leonardo DiCaprio. That's my <laughs> Het waar gebeurde verhaal achter een van de grootste misdaden uit de Amerikaanse geschiedenis. Why did you come here? Kom gratis naar Killers of the Flower Moon dinsdag 17 oktober in Kinepolis, Antwerpen. Wintickets via radio1.be Trixo. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Of je nu een Zorgvuldige huishoudhulp bent? Een vrolijke? Of goed met huisdieren? Dat is mijn liefste lama. Bij Trixo vind je de ideale werkplek. Trixo, sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer. Tony! Zeg, Tony! Voor mijn pensioensparen pak ik ik best Stak 21 of 23? 23! 120 oh.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 Ja, goed verhaal uit Waas, Münster in Oost-Vlaanderen. Aan het bos aan de carpoolparking, daar is op dit moment een, een hoog hek aan het plaatsen. Een soort wall. Slecht nieuws voor de mannen die daar al graag een afspraakje regelen. Mm -hmm. Wat is het? Maar ze hebben een andere uitleg. Vertel eens, Charlotte. Ja, ze hebben een andere uitleg. Oh, ja, we hebben een uitleg. Het is een populaire plaats voor mannen om al eens een afspraakje te maken met een andere man. Maar dus um, het bos aan de parking is populair en dat zal dus niet meer makkelijk zijn. Want dat hek, dat zien we op de website van TV Oost, um, ja, dat komt daar. Niet om afsprekende mannen tegen te houden, want we zetten de luisteraar eigenlijk een beetje op het verkeerde spoor. Het is om te voorkomen dat uh, wilde dieren, zoals herten, op de e ja, ja, ja, zouden ja, terechtkomen. Ja, ja. Come on! Ja. Maar het bos blijft wel toegankelijk, maar de ingang zal een stuk verderop zijn. Dus je moet het een beetje incalculeren als je naar daar gaat. Ah ja, je moet als nog dieper hert. het bos in om, uh, als, als hert, om andere herten te ontmoeten. Als yes. wild herten, als wilde man. Mm -hmm. Maar zijn het alleen maar herten of uh, zijn het ook reeën bijvoorbeeld? Oh, ja, ja, oei, een hert, een ree, dat is het moeilijk. Hè? Nee, maar ik vraag me af of het alleen ja. maar mannelijke herten zijn of ook vrouwelijke herten. Maar <laughs> ja, is... ja, jongens, ze hebben die hekken daar toch gewoon gezet om die mannen daar... Allee, sorry. Dierenbescherming. Ik vraag het voor een vriend. Goedemorgen, morgen. Gekke <laughs> dingen. 22 over 6. Bon, lieve luisteraar, het gaat over jou. We zijn niet goed bezig, want. Er is een onderzoek geweest. Wij Belgen zijn blijkbaar veel nonchalanter op de weg dan chauffeurs uit andere landen. Charlotte van het Nieuws, wat is het onderzoek? We doen het veel slechter dan het Europees gemiddelde. Het Europese Verkeersinstituut heeft dat onderzocht bij bestuurders uit 39 landen, maar van 22 Europese. En ze wilden weten, hoe gedraag jij jou nu op de weg? En daaruit blijkt dat wij Belgen toch minder op de verkeersregels letten dan het Europese gemiddelde. Uh, meer dan de helft van de Belgen zou die, die de enquête invulde beter, die geeft toe elke maand wel eens te snel te rijden. Oeh. Zeker op de autosnelweg, Oeh. Peter. Jij? Nee, stop. We zijn... ja. Het gaat hier niet over mij. Ah, ja, nee. Okay. Nee. De mensen met een e-step, dat was ook een belangrijk stuk in de studie, die nemen het ook minder nauw met de verkeersregels. Dus de Belgen die steppen, 60% zegt alles op het voetpad te rijden. Oei. Wat eigenlijk niet mag volgens de wegcode. Moet je met de e-step op, op het fietspad? fietspad ja, die is dat, ja. ja, want het en... gaat ook wel vaak snel. Hè. Het kan tot 25 km per uur gaan. En als je dan... Maar vroeger had je gewoon een ja. fiets, klaar, ja. Fiets, brommertje, ja. Maar speed pedelec moet ook, waar het, hoe zat het ook alweer, wat je 50 mag, moet je ook, op de, moet je ook gewoon op de, de weg, hè, ja. dacht ik. Ja, en moet je, ja, mag je ook niet. Zeker niet meer. Hè. Maar um, ja, er wordt ook al eens door het rood gereden uh, met de IS. Oh. Ja, en dat zijn ook allemaal hogere cijfers dan in andere Europese landen. Hou jij je, je altijd aan de snelheid? bijna altijd. Dat duurde echt heel lang. Ja, ik kan denken. Oh man. Ja, ik let er wel echt super hard op, maar of ik nu exact zo een klein beetje daarboven dat durf ik wel, maar niet ineens uh, ja. uh, super uh, snel. Op de autosnelweg, weet je wat het is hè? In een bebouwde kom merk ik dat je veel makkelijker aan die, uh, aan die snelheden houdt dan op de autosnelweg. Ja, maar overdag vind ik ook niet, want het is zo druk waar, waar rijden jullie nog te snel? <lacht> je kan ja, ik niet. Dat, ja. Ik sta bijna altijd in de file. Maar als je dan weet van hier mag je 120, dan calculeer je er altijd een paar kilometer ja, bij omdat je weet van, dat ja, ja, dat wel. Maar dan boven de 130 bijvoorbeeld zal ik nooit gaan. En het haalt niks uit, hè. Je bent niet sneller op je Ah, porting, nee, tuurlijk, nee, tuurlijk niet. Ja. Nee. Dat zijn zo'n domme reken allemaal. Maar goed, deel gerust even je, je mening. Uh, niet als je aan het rijden bent natuurlijk, maar deel gerust even je mening in de app van Radio 2. Hoe doe jij het op de weg? Oh, dat is een goed liedje. Hoor je straks. Goedemorgenmorgen. Peter en Kim. Kijkend over de grenzen heen, daar zag ik hoe voor jou is zon verdwenen...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 Als vroeger, alles wordt weer goed. De wereld draait voor jou. Yeah Money Money. ABBA op maandag. Altijd goed. We elke dag altijd goed. Zo meteen al het nieuws uit je buurt. Het is 1 over half 7, Charlotte. Goedemorgen. De federale regering maakt 51 miljoen euro vrij om volgend jaar in de zorg te investeren. Het geld dient om extra zorgverleners aan te trekken en het werk van het huidige personeel te verlichten. En in het veldrijden heeft Tibo Nijs de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen in de Verenigde Staten. Bij de vrouwen won de Nederlandse wereldkampioene Fem van Empel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen. Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. Er zijn al meer dan 600 meldingen binnengekomen over cannabisplantages, drugslabo's en drugsafval bij het anonieme meldpunt van de provincie Antwerpen. En dat is van de afgelopen twee jaar. 30 keer was er ook wel degelijk iets aan de hand en hebben de politie en het gerecht kunnen ingrijpen, zegt Christophe Aarts van het parquet. We hebben inderdaad, en dat ook dankzij het meldpunt, al zeker een handvol labo's ontdekt in onze provincie op dit moment. Dus dat stemt tot, tot ongerustheid. Anderzijds zijn we er wel in geslaagd om die sites ook wel te kunnen, uh, te kunnen vinden, te kunnen ontmantelen. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen, als ze iets zien, dat ook anoniem en veilig en discreet kunnen melden, zodat de politie kunnen reageren. En op dat vlak is het, uh, is het meldpunt tot dusver natuurlijk een succes. Afgelopen weekend werd er nog een drugslab ontdekt in een loods in Aartselaar, maar dat was omdat een bewakingsfirma op een alarm was afgegaan. Er zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt. In Herenthout zitten de carnavalisten zonder Prins Carnaval. En dat is ongezien. Patrick Verkammen was de enige kandidaat om Prins te worden. Hij was dus zo goed als zeker van zijn... Zege, maar hij werd afgelopen weekend niet verkozen door het kiescomité, zegt Peerstoet, voorzitter Gunter Nevelsteen. Ja, er is niet echt een verklaring voor, omdat eigenlijk de stemming anoniem is. Misschien volgens mij omdat hij minder gekend was in Herentoud. Hij heeft een tijd geleden is hij verhuisd uit Herentout. Hij heeft dan gedurende lange periode Scherplovel gewoond en is dan vier jaar geleden teruggekomen, dacht ik. Volgens mij deed hij pas van vorig jaar terug mee in de carnavalstoet. We hebben een kleine duizendtal stoeters, dus iedereen kent iedereen. En ik denk inderdaad dat dat een belangrijke factor is van gekendheid. Er is nu een dringende oproep naar alle carnavalsgroepen in Herenthout om een kandidaat naar voren te schuiven. Vrijdag wordt er opnieuw gestemd. Peer Stoet in Herenthout is de oudste carnavalstoet van het land. En de wereldberoemde musical Les Miserables is na 25 jaar opnieuw te zien in Antwerpen. De voorstelling ging gisteravond in première. Het verhaal over sociaal onrecht is gebaseerd op de bekende roman van Victor Hugo. Die musical is al een... Een tijdje in Nederland te zien met een Nederlandse cast. Enkele rollen worden hier ingevuld door Vlamingen zoals Jonas van Geel en Nordin de Moor. Die musical is nog altijd relevant zegt producer Gert Verhulst van Studio 100. Ik heb Les misschien al ik heb keer of 15 keer gezien in mijn leven, maar deze ja, sprong er voor mij bovenuit. Ik ben heel trots op die vier Vlamingen. Het is ook een liefdesverhaal, zit er ook in. Um, en, en de strijd tussen arm en rijk en ja, al die dingen die komen aan bod. En het is omdat dat dingen zijn die vandaag nog actueel zijn, dat die musical vandaag ook nog pakt. En dat die zo ontroert en dat die zo meesleept. Vandaag start vrij koud, nadien wordt het zonnig en halen we 12 graden morgen droog en weer bij 14 graden, woensdag kans op meer bewolking of buien. Meer nieuws uit je buurt, lees je in de app van 14nieuws. Ja Mona, de problemen op een maandenhoogte, vertel eens. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen goed uitkijken ter hoogte van Ruppelkanaalzone. De weg is daar gedeeltelijk versperd door een ongeval en je staat er wat in de file. Nog file rijden al op de Antwerpsring naar Gent, van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En je verliest bijna 20 minuten richting Antwerpen vanaf Massenhoven.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 Storende geluiden wissen op video's? Dat is kinderspel. Met de magische gum voor audio op de nieuwe Google Pixel 8 smartphone. Nu bij Mediamarkt. Ik ben Willy Sommers. En ik ben Sef van Marke. Als hartpatiënten beseffen we als geen ander dat iedere seconde telt wanneer het gaat om reanimatie. Toch reageert minder dan de helft van de Vlamingen bij zo'n noodgeval. En dat terwijl het het verschil kan maken tussen leven en dood. En jij? Kan jij een leven redden? Volg vanavond om 8 uur de livestream van het Nieuwsblad. De grootste online reanimatiecursus van Vlaanderen met dank aan de wetenschappers van Universiteit Antwerpen. Ga naar nieuwsblad.be of download de Nieuwsblad-app, want de leven redden begint bij ons. Ook deze winter wil Engie zo goed mogelijk bijstaan. Zoals de familie Pieters, die zich afvraagt of ze kunnen besparen op hun energiebudget. Ah ja, we willen besparen. Maar hoe doen we dat? Stop.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 dat hoor je straks Radio 2 Goedemorgen morgen Peter en Kim De bom dan lig ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak Met polis en mijn woorden schaals, schaals, schaals. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou Laat maar vallen, komt er toch wel van een geefdier of je rent Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent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 Laat maar vallen aan het komt er toch wel van het geef hier Jij, jij moet nog huiswerk maken. Voordat de bom valt. Een diploma halen. Voordat de bom valt. E is C kwadraat. Voordat de bom valt. Wie nacht neemt neemt zacht bijzij. Voordat te joiden en gegen ouzer ouzer. Tien, Joanne, daar was de bom gevallen van doe maar. Helaas, hij, de zanger, zal nooit meer zingen. Goedemorgen, morgen. Het is 20 voor 7. Bon, we zitten nog met een klacht. Die gaan we straks even behandelen. Maar Charlotte, heeft nog iets anders natuurlijk. Want gaat het, Kim? Ja? Oké, okay, zeg maar. Er is een onderzoek geweest over ons gedrag op de weg. Toch een probleem. Een Europees onderzoek bij 39 landen. En daar blijkt uit dat heel veel mensen met de e-step in België dan het niet zo nauw nemen met de verkeersregels. Meer dan 60% rijdt alles op het voetpad, terwijl dat niet mag. En de helft rijdt ook alles door het rood met die step. We hebben iemand die het kan weten. Gerrit Bekkers uit Keerbergen. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Je bent rijinstructeur. Ja, wat denk jij als je die cijfers hoort? Nu, um, ik schrik er eigenlijk niet van, uh, Peter, omdat uh, wat merk ik wel, dat wij als Belgen, ik, ik ga gewoon heel algemeen zeggen, als Belgen, weinig discipline hebben in het verkeer. Hm. In de zin van, um, wij zien borden staan van 30, oké. Okay, um, soms geeft de baan wel aan dat je sneller kan rijden, maar we kunnen ons daar dan niet aan houden. We gaan zelf eens beslissen hoe hard dat we gaan rijden. En toch merken we dan... Um, 30 is eigenlijk, geen, is eigenlijk een, een veiligheidssnelheid dat men inbouwt voor het geval dat er iets zou kunnen voorvallen of dat er mm -hmm. kinderen kunnen in de buurt zijn. En daar kunnen we ons niet aan houden. Dus ik schrik daar eigenlijk niet van dat we in Europa niet bij de top 10 behoren, bij manier van spreken. Wat moeten ja. we tegen doen, Gerrit? Uh, wat kunnen we daartegen doen? Ik weet het. Dat is... Dat is Oké, okay. uh, verkeersveiligheid is een passie voor mij. Uh, wat kunnen we daartegen doen? Boetes. Ik denk... Uh, boetes helpen boetes. Ik denk dat een, dat een boete niet echt helpt. Ik denk hmm. dat we veel meer mensen moeten uh, enerzijds mobiliseren, maar anderzijds, als we geen boetes uitgeven, maar gewoon, bijvoorbeeld qua snelheidscontroles uitvoeren, u rijdt te snel. Ja, oké. Okay, uh we gaan nu even uw vrijheid afnemen. Ik ben er ja, misschien goed. heel cru in, maar een paar, dagen, een paar dagen niet met de wagen rijden. Ik denk dat we mensen dan veel meer gaan sensibiliseren en zich aan de snelheid houden. Ja. Dat zou wel kunnen. Ben jij akkoord met alle huidige uh, verkeersregels? Of zijn er dingen dat je zegt, ja, dat is toch wel vreemd? Um, ja, akkoord is een... Tuurlijk, dat is een vrij groot, uh, groot, groot woord. Nu, ik merk ook wel dat er op sommige plaatsen dat je zegt van... Hier kan ik misschien wel sneller rijden. Ik geef dat uh -huh. eerlijk toe, vooral rond snelheid praten, uh -huh. maar toch denk ik heel dikwijls van, ja, ze leggen het op, het zal wel een reden hebben. Uh -huh. En dat moeten wij ook aan onze, vooral aan onze jonge chauffeurs die wij opleiden, uh, mee meegeven. Ik geef ja. ook terugkommomenten en ook daar merk ik wel van uh, dat jongeren na zes, tussen de zes en de negen maanden komen zij dus nog even langs. Merk ik ook wel dat die soms snelheden aanhalen dat ik denk van, wow, heeft hij al zo hard gereden op die korte tijd. Ja, kijk. Ik neem aan dat jij je job uiteraard wel goed doet, maar als we in die auto zitten, we veranderen in vreemde ja, machines. Ja, vaak wel. Hè? Gerrit Beckers uit Keerbergen, dankjewel voor je reactie. Nog een heel fijne ochtend. Dankjewel. Jo, je wel. nog later. Jo. Ja. ja, zit er nog met een klacht ook. Just. Ik moet hem zo meteen even behandelen. Ai, Ja.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 If I belong, no If I could kill the thing that makes us all so dumb We're never getting younger, so I'm never not gonna dance again never gonna, not dance, again. Never gonna not dance again dat so altijd goed heb pink ja verband met de e step waar het toch veel over te doen is die regels dat ze heel onduidelijk het is heel onduidelijk. Je moet geen fietshelm dragen, bijvoorbeeld. Het is niet verplicht als je met een e-step rijdt. Je mag niet op het trottoir rijden ermee. Je mag ook geen passagiers vervoeren. En soms zie ik... Ah, ja, ja. En misschien een andere vraag. Hoe oud moet je zijn? Je moet 16 zijn, minimum. Oeh, nog wel jong, hè. Wel een paar andere gezien intussen. Bon, er kan veel over gediscussieerd worden, maar... We zitten met een kleine klacht. Vertel. Ja, dit weekend binnengekregen. Een klacht binnengekregen van een trouwe luisteraar, een kijker... Uh, op VRT1, Blanca Swinna uit Diksmuiden. Mm -hmm. Die is 96 jaar. Ja. En die kijkt, ik denk op dit moment ook. Uh, goedemorgen, Blanca. Goedemorgen. Hallo. En die zat met een klacht. En haar uh, kleinkind heeft het even gefilmd voor, uh, voor ons. Oké. Okay. Ja. En Charlotte, jij moet maar even vertalen als uh, Kim het niet zou begrijpen. Het is West-Vlaams. Ja. Luister en kijk even mee in de app van Radio 2 of live op VRT1. Dit is Blanca en dit had ze te zeggen: Peter van der je moet dat doen met je neus te prutsen. <lacht> ik je en het hoor. <lacht> Vele groetjes. Ja, veel groetjes van, uh, van Blanca. Wat een ja. heerlijke madame. Ja, ja. Ja, Blanca Swin is 96 jaar, trouwens luister en kijker. Zit je maar zoveel ik... aan je neus te prutsen? Ja, mensen denken dat ik aan de kook zit, maar dat heeft gewoon te maken met heel wispelturige uh, neus- en snorharen. En dat jeukt dan. Dat is een tik nerveu. Ik heb nog nooit opgelet. Ja, Blanca wel. Ja, ja. Ja, dus. Blanca ziet alles. Blanca heeft alles gezien. Dus Blanca bij deze, uh, ik herpak mij. Sowieso. We houden het mee in de gaten, is Charlotte? Ja, het is dat. Margot van de Regio. Het neusje van de zalmiserie. Margot van de Regio. Goedemorgen, Margot. Hallo, goedemorgen. Ja, jongens, hoe voelt het om na een paar jaar een klasreunie te houden? Je hebt er eentje gehad? Hoe was het van het weekend? Dat was heel leuk, echt waar. We mochten met de lichting die tien jaar geleden afgestudeerd is op het Sint-Vincentius in Gijzeghem nog eens gaan, gaan, gaan eten daar, koude plaat. En het was echt super tof om iedereen eens terug te zien. Leerkrachten minder leuk. Allee, oh. soms oh. toch oh. mensen die ik helemaal vergeten was. Ja. Maar over het algemeen echt een hele, hele, hele, hele leuke middag gehad. Dat je alweer tien jaar afgestudeerd bent, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Ja, dat is zot. Zeg, maar vanmorgen weer lekker op schok natuurlijk naar een enorme Disney-fan. Waarom precies? Wel omdat het vandaag exact 100 jaar geleden is dat de gebroeders uh, Walt en zijn uh, broer Roy Disney uh, de, de Walt Disney Company opgericht hebben. Dus vroeger was dat een klein tekenstudiootje van twee broers. Ondertussen ja, is dat een wereldwijde gigant. En vandaag wordt die verjaardag over de hele wereld in het lang en in het breed gevierd. Ook bij Disneyfans hier in Vlaanderen. En ik ben onderweg naar stekenen, naar een echt een hele grote fan. Want die draagt Disney letterlijk mee op haar lijf. Oeh. Oh, ik vind het altijd heftig. Over een uurtje, dan leer je er alles over. Margot van de regio Oh, I heard you're out there kissing strangers And going out with friends you said you hated And I know that you know them well Every night when you're lonely You'll never find me in any of their faces Where was my mind?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 night when you're don't you'll never find me in any of their faces, God, I'll keep kissing strangers. Radio Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim Morgan. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody,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 Kim van ons is uitgedaan van de Backstreet Boys. Je zou toch van minder aan je neus zitten? Ja, klak binnengekregen van Blanca Diksmuide, 96 jaar. En ze had me in het snotje. Peter van der Veren, je, je moet op met je neus op de pruts. <lacht> <lacht> <lacht> Ik je en het overhoor. <lacht> Ik vind het ook mooi dat haar... Vele groetjes. Uh, vele groetjes, ja. Haar, uh, haar er ook uh, lekker aan het meelachen. Dat mag allemaal natuurlijk. Zeg... Trouwens, een gigantische prijs te winnen deze week bij Peter Post. Oh. Ja, het is een jaar lang uh, puntje, puntje, puntje. En puntje, puntje, puntje ga je vandaag ontdekken. Ik zal misschien al even een tip geven. Zet hem een beetje luider. Oké, okay, Blanca, dit wordt hem.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 The Red Pack in Concert Christmas Edition. Een uniek concert met de beste groener en Kerstklassiekers. Just nuts En een eerbetoon aan het oeuvre van Birdback oh, Rack de Red Back in Concert. Op zaterdag 16 december Have in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Oh, Met Jasper Steverlink, Gunter Neus, Lies, Yannick Bovie, Grace, Gustave en de VRT Big Band. Tickets en info via radio2.be Stressless combineert Noors Design en innovatie om heel comfortabele banken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless uw 20% korting op een selectie fauteuils. Echte liefde begint in een stijlarts badkamer. Kijk eens Lieveke wat Turquoise, grijs of beige? Maar je, elke kleur past perfect bij u. Ach, oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind je geitschoonste voor onze nieuwe badkamer? Oh, dat is makkelijk. Degene die schoonst vindt. No. Kiezen begint in een Stijlaards badkamer. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaards in Temse of Lier en kies zelf uw korting. Gratis vloerverwarming, een vrijstaand bad of een handtoilet. Stijlaards.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 Trouwens, het zijn met season sales bij Cassis, hè? Met kortingen tot 50%. Allee, bij Paprika ook? Nu met season sales tot min 50%. Kijk op cassispaprika.be. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi: 150 gram ambachtelijke ham van ons huismerk voor de knaldi-prijs van maar 2 euro. Verkozen tot product van het jaar en even onweerstaanbaar als die van de aanmerken, maar goedkoper. Aldi, altijd slim. Fun verjaard en jij krijgt het cadeau. 20% korting op bijna alles. 4 mei op 21 en 22 oktober. Fun, de laagste prijs in België, gegarandeerd. Alle info op fun.be Tja, wat is die topprijs die je deze week kan winnen met Peter Post, waar je een lang deugd kan van hebben. Je wil hem binnenhalen, het is maandag. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. 7 uur. VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. De regering investeert 51 miljoen extra in de zorg. De grens tussen conflictgebied Gaza en Egypte gaat straks open. En Thibaut Nijs heeft de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het seizoen gewonnen. <tie> De federale regering maakt 51 miljoen euro extra vrij om volgend jaar in de zorg te investeren. Dat geld moet dienen om de job van zorgverlener aantrekkelijker te maken en de werklast van het personeel nu te verlichten. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke geeft enkele voorbeelden van wat er met het geld zal gebeuren. We gaan 7 miljoen euro vrijmaken om toe te laten dat zorgpersoneel dat aan het werk is, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, tijd vrij krijgt om mensen die starten of eventueel opnieuw starten na een periode van afwezigheid, heel goed begeleid worden. Daarnaast trekken we 23 miljoen euro uit om bijkomende middelen te geven aan een, een opleiding verpleegkunde of als verzorgkundige, terwijl ze ondertussen een loon krijgen. In Antwerpen zijn in twee jaar tijd al meer dan 600 anonieme meldingen binnengekomen over cannabisplantages, drugslabo's en drugsafval bij het meldpunt van de provincie. In 30 gevallen kreeg dat punt klachten waarbij er problemen waren en de politie en het gerecht konden ingrijpen, zegt Christophe Aert van het parket. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen, als ze iets zien, dat ook anoniem en veilig en discreet kunnen melden, zodat de politie dus kunnen reageren. En op dat vlak is het, is het meldpunt tot dusver natuurlijk een succes. Over een uur gaat de grens tussen de Gazastrook en Egypte open. Het is de bedoeling dat de mensen met een buitenlands paspoort zo dat gebied kunnen verlaten. Israël bombardeert Gaza nu al dagen als reactie op de onverwachte aanval van de radicale Palestijnse beweging Hamas vorig weekend. Jens Fransen, hoe zit het met de rest van de inwoners in Gaza die weg willen? Wel, volgens Israël zijn er intussen zo'n 600.000 van hen naar het zuiden gevlucht van de Gaza-strook. Maar die zitten daar vast. Ze zijn gevlucht omdat Israël aankondigde dat het een grondoffensief in het noorden gaat beginnen. Volgens de Verenigde Naties zijn er in heel Gaza-strook nu 1,1 miljoen interne vluchtelingen. En dat is bijna de helft van de volledige bevolking daar. Via de grenzen in het zuiden met Gaza zou er straks overigens ook noodhulp naar Gaza gebracht worden. En dat is nodig, want de VN die waarschuwt dat binnen enkele uren al diesel van noodgeneratoren, onder meer voor ziekenhuizen, op zou zijn. En is er al duidelijkheid over de grondoorlog die zou beginnen? Nee, eigenlijk niet. Het Israëlische leger heeft het tactische voordeel dat het zelf het tijdstip en de plaats kan bepalen wanneer het begint met zo'n grondoffensief. Israël zegt dat het klaar is om daarmee te beginnen, maar dat het wel geen plan heeft om nadien de Gaza-strook opnieuw te gaan bezetten. In Israël hier bleek overigens dat Hamas geen 126, maar 155 Israëlische en buitenlandse mensen heeft ontvoerd. In Frankrijk wordt vandaag de leraar herdacht die afgelopen vrijdag vermoord werd door een extremist in Arras. Het is vandaag ook drie jaar geleden dat een andere leerkracht onthoofd werd door een andere extremist. Frank Renaud legt uit wat er vandaag allemaal zal gebeuren. De scholen in Frankrijk beginnen vandaag twee uur later. Dat geeft leraar... De tijd om samen te komen vanmiddag om twee uur is er op alle scholen ook een minuut stilte. Afgelopen vrijdag werd de 57-jarige leraar Dominique Bernard doodgestoken door een moslimextremist. In heel Frankrijk, en speciaal ook bij scholen, zijn er vandaag, net als de afgelopen dagen, duizenden militairen actief voor de Veiligheid. En om te laten zien, zoals de regering zegt, dat Frankrijk niet buigt voor terreur. En in het veldrijden heeft Thibaut Nijs de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen in Waterloo in de Verenigde Staten. Elie Izerbiet, die schoenproblemen had, werd tweede. Nijs reed alleen naar de overwinning. De kloof was natuurlijk niet super groot de laatste drie, vier ronden en kon dat wel heel goed indelen met haar aan die run-up, echt gewoon elke ronde naar boven te blijven rijden. En wist ik wel, oké, okay, als ik dat kan blijven doen, komen ze er niet meer aan. Maar uh, ik durf er niet echt in geloven totdat ik eigenlijk de uh, laatste keer over de brug rijd. Toen was het een enorme ontlading. Heel veel vreugde. Bij de vrouwen won de Nederlandse wereldkampioene Fem van Empel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Herenthout lanceren de carnavalsverenigingen een ultieme oproep om Prins Carnaval te vinden. De enige kandidaat raakte dit weekend niet verkozen. En de wereldberoemde musical Les Misérables is na 25 jaar opnieuw te zien in Antwerpen. de voorstelling ging gisteravond in première ...in de Schouwburg. We starten vrij koud. Nadien wordt het zonnig en 12 graden. Morgen droog weer bij 14 graden. Later op de week zelfs 17 graden. Meer nieuws uit je buurt lees je in de app van 14nieuws. De problemen op de weg, Mona. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Op de a A12 van Brussel naar Antwerpen is een ongeval gebeurd ter hoogte van Ruppelkanaalzone. De weg is daar gedeeltelijk versperd en je verliest een kwartier. Naar Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven en wat langzamer rijden bij Brecht. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het nu 20 minuten trager. Van Merksum tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek is in Lillo de uitvoegstrook versperd. Daar staat een defect voertuig en je staat in de file vanaf Waaslandhaven Noord. Dan wat hinder op de E313 richting Luik in de dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel aanschuiven vanaf Beuty en zelfs 20 minuten tussen Tieltwingen en Rotsaar. En op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Stormbeek en Vilvoorde. Radio 2. Maar nou ja, het is niet omdat koud is dat geen goede maandag kan worden, natuurlijk. Roxette de leuk. Goedemorgen, morgen. Dat is hier, ja. en Kim. Radio 2. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a cooler, tasted like a raindrop. She's got the look. I haven't laid a bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. You. And I go, la, la, la, la, la, she's got the look Fire in the eyes, naked to the two -bone as a lover's disguise Banging on the head drum, shaking like a mad boy. she's got the look And Swaying through the land, moving like a hammer, she's a miracle man Loving is the ocean, kissing is the wasted Scam yeah, never was a Zeker als het van wax kan de look. Het is 9 over 7. Hey, hey hey Goedemorgen morgen. Je maandag begint. 16 oktober, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er 51 miljoen euro bij komt in de zorg. Toch nog een beetje goed nieuws in deze dolle, dolle wereld. Het zou weer gaan regenen. Een beetje zon ook. En vooral koud, koud. En een goede baas op bezoek. De baas van Studio 100, Hans Bourlon, Die is er nog voor 8 uur. Wat ik nu zo straf vind, want het is 100 jaar Disney vandaag. Um, zo, Vlaanderen is zo de enige plek waar Disney het net iets minder goed doet dan andere grote spelers. Door Studio 100. Dat is toch straf? Wow. Vind je dat niet? Ja, ik, ik had daar nog niet over nagedacht. Dus ja, dat binnenkomen nu. Ja, tuurlijk. Die spelen die wonen weg hier. Dat is echt indrukwekkend. En vrijdag hebben we ons geplaatst voor het EK in Duitsland volgend jaar met voetbal. Dus vanavond kunnen de Rode Duivels er een feestje van maken. We spelen thuis tegen Zweden. Kunnen we ook winnen. Kleine pronostiekje, Kim? Ja, ik ken er zoveel van. Volgens mij wordt dat zeker uh, uh, 2-0. 2-0, denk je? Dat ja. zou het mogen zijn. En hoeveel geld heeft het meisje van de boomhut nu ingezameld voor Kindereuma? Vorige week is Margot van de Regio nog gaan slapen in een boomhut in Munkswalm, waar Mara een half jaar heeft geslapen om aandacht te vragen voor Kindereuma. Het heeft geld opgeleverd veel geld zelfs. Iets meer dan 10.000 euro. 10.335 om precies te zijn. Wow. En Mare is blij met dat bedrag, zegt haar mama Evi. Maar die had voor haarzelf echt als doel gezet, ik wil 10.000 euro inzamelen. En tot vorige week zaten we daar eigenlijk nog wel redelijk ruim onder. En de laatste week is er nog al mat gesponsord dat het eigenlijk net gehaald heeft. Heldinnen. Ja. wow, dit ja, het is, voor, is voor Orca, de VZW voor ouders van Reuma, kinderen en jongeren. En die gaan dan kampen organiseren. Maar het zal ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit afgedaan. Dit kleine mooie nieuws, dan kleurt de wereld toch een klein beetje meer roze. Toch? Beetje. We zouden tijd samen blijven, maar wie je was is niet meer bij me. Judy was ie, was ie, was ie. was ie, was ie. Ken die laat me wachten, En tot je terugkomt blijf ik wachten. Judy was ie, was ie, was ie. was ie. Ik was iemand die altijd graag alleen was En niet zo van een arm om me heen was Ze maar je me bien, très bien Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen Had ik misschien nooit aan moeten beginnen Ze toujours la même, la même Je zit hier naast me, praat Samen blijven, maar wie je was is niet met mij. Me. die was, -ie, was, -ie, was -ie. je was, was, die was, -ie, was. Kijk die domme, laat me achter. En tot je terugkomt, blijf ik wachten. Je die was, -ie, was, -ie, was, -ie. je die was. -ie, was -ie. Oh, ik wil die je. Gisteren iemand over je praten. Ik had eigenlijk toen pas in de gaten dat ik veel meer aan je denk dan dat ik veel Ze beaucoup tous toezamen, Est-ce que c'est toi, toi, toi, toi, toi, toi, Het lijkt of je er bent, maar ben alleen. We zouden altijd samen blijven, maar wie je was is niet meer bij me Shuri Vazi, Vazi, Vazi, Shuri Vazi, Vazi Kijk niet om en laat me achter, en tot je terugkomt blijf ik wachten Shuri Vazi, Vazi, Vazi, Shuri Vazi, Vazi Oh ik wil niet dat je gaat Suzanne Fake en Claude uit Nederland. Vanavond zegt Devin Baston uit Vulvoorde: Je hebt het nieuwe seizoen van de slimste mensen ter wereld. Devin, we hebben een veel plezanter spelletje. Oh ja, wacht Post. het enige wat je moet doen is die brievenbus inschrijven. Kom maar op. Want Peter Post, die heeft iets voor jou. Het is herfst, het wordt donkerder, maar bij goede Morgen zorgen we voor veel licht met Peter Post. Elke woensdag sturen we Kenny de postbode uit. ...naar jouw brievenbus met een gouden pakje. Wat kon je vorige week winnen, weet je nog? Poetshulp. Nee, een, ja, een jaar lang gratis uh, poetshulp en ook producten. Een uh, jaar lang huishoudhulp, dat is lang, hè. Dat is een jaar lang. En nu woensdag zorgen we er opnieuw voor dat je leven een jaar lang nog makkelijker wordt. Dus schrijf ja, die brievenbus toch? in. Ja. Dat is een kleine moeite, voor veel hoor. mensen een hulp zijn. Ja, radio 2.be, klik door op de neus van Peter Post. Maar wat is die prijs? Dennis Bieksen uit Heist, goedemorgen. Zeg Dennis, wat dacht je dat de prijs was? Uh, gratis elektriciteit. Oh dat, zou, oh, dat zou fantastisch zijn. We gaan even luisteren. Ik heb een, uh, een tip die je kan beluisteren. Luister even mee. Het zou kunnen, Dennis, maar uh, het is helaas... Nee, het is niet elektriciteit. Heb je, je brievenbus al ingeschreven? Nee, ik heb nog niet gedaan. Oh, doen, hè. Doe, Radio2.be. Succes, hè, man. Ja, bedankt. Goedemorgen. Doe gerust zelf een gokje in de app van Radio2. Oh ja, wacht nu even, Peter Post. Hey. Ja, ja, doe toch mee met Peter Post. Hey. Want Peter Post, die heeft iets voor jou. Met een grote prijs. Schrijf hem in die brievenbus. En beter post, die klaar de klus Voor verf die perfect dekt. Dat is top. Colora. Profiteer van vrijdag tot en met zondag van actiekorting in onze winkels en op colora.be. Zondag uitzonderlijk open. En toen had de Efteling de mooiste kleuren ooit. En toen waren de winkels naar de snelste uitbanen. En toen aten we de lekkerste poffertjes. We leven een heerlijke herfstdag in de Efteling. Wereld vol wonderen. Koop je ticket of boek je verblijf op efteling.com. Oh, juist gevert. Ja, en? Ja, je bent wel fan van dat kleuren, zeg: ja. De muren, de vaas, de plant als je kat. Ja, ik heb mij precies wel laten gaan. <laughs> Ga voor verf die perfect dekt. Colora. Profiteer van vrijdag tot en met zondag van actiekorting in onze winkels en op colora.be. Zondag uitzonderlijk open. Wie is de slimste mens ter wereld? Misschien wordt de Tobi alderwereld. Eén ding is zeker, voor een voetballer weet hij echt heel veel. Trouwens, Tobi, alle antwoorden zitten in je mail. Als neutrale quizmaster misschien niet zo fraai, maar ik kan er niks aan doen. Antwerp, till I die. De slimste mens ter wereld. Vanavond kwart over negen op Play 4 en ook op GoPlay. Hey, ik ben Onssofie, ik werk bij Colruyt en nu is er 50% korting op grote merken zoals Leffe. En die is geldig tot en met 17 oktober. Voorwaarden op Colruid.be Colerite, af 50 jaar de laagste prijzen. Ons bier drink je met verstand. Dat kun je een jaar lang gratis vinden. Maak hem straks bekend rond half acht. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Ook naar schone prijzen. Goedemorgen, morgen, mok. Toch? Dat is een keimooie prijs. Dat is voor leven. Haalt ons eigenlijk gewoon een beetje in huis, hè? want ja, onze, onze gezichten staan daarop, sorry alvast. Zeg Bert, goeiemorgen. Goeiemorgen iedereen. Bert Wouters uit Lettelingen. Zeg Bert, euh, hou je vast aan de takken van je brandweerslang, want je bent brandweerman. Kim vindt dat geweldig. Vindt dat een goed beroep? Ja, ja inderdaad. Ja, inderdaad. Maken jullie ook zo van die uh, kalenders? <lacht> uh, wij ons specifiek niet, maar er zijn wel collega's die dat inderdaad doen, ja. Ja, uh, en mooi. <lacht> <lacht> dat is persoonlijke smaak natuurlijk, hè. Ja, ja, absoluut niet. Brandweerman Berte, heb jij je brievenbus al ingeschreven? Uh, nog niet, want ik was eigenlijk aan het twijfelen, Mag Valo niet meedoen? <lacht> uh, Oeh, wat is dat? Petit en Dat is niet zo heel ver, hè? Nee. Nee, dat is niet zo heel erg. Nee, nee, dat is nog. En je... Ja, nee, je spreekt Vlaams en zo. Nee, we kunnen we. Ja, ja, het kan. Dus we rekenen dus... het goed, ja. Doe maar in. We gaan ja, vooral spelen. <coughs> punto, punto. Ik stel je vragen, één letter krijg je. Voel aan en bij drie juiste antwoorden. Wie een exclusieve goeiemorgen, morgen ook. Snel spelen en pas als je het niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vandaag met de N van. Nou, nou, nou, nou, nou. Welke N is een hobby met naald en draad? Naaien. Welke O was een damesgroep met Joyce de Trog die je kent van Doe Me Goed? Uh, pas. Welke P is een heuvelachtige streek in Vlaams-Brabant waar de serie dertigers werd opgenomen? Pajoteland. Welke Q is een misvormd personage in de klokkenluider van de Notre-Dame? Uh, Quatimodo. Wow, ja, lekker spannend. De N was inderdaad een hobby met naald en draad. Naaien. Doe je het wel eens? Nee. Welke O was de damesgroep <laughs> van Joyce de trog Van Doe Me Goed was Opium. Ja. Zoek, ja, dat was het. Zoek het even op, brandweerman. Ja. En dan <laughs> de heuvelachtige streek was inderdaad Pajottenland En Quasimode, een personage met een beperking in de klokkenluider van de Notterdam. Quasimode, jongens. Goed gespeeld, man. Ja, dank u. Geniet van de dag. Ja, dat was ik niet te doen. Dank wel. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 moment maakt in de app van Radio 2, dit is een familieprogramma. Daarvoor moet je kijken. Ja, dat, ja. <lacht> Minimax, Minimax. Minimax water koud, dat was het vanmorgen. Ik ben heel benieuwd of we dan deze week zo'n koud weer blijven krijgen. Weervrouw Jacot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen allemaal. Wat wordt dat zeg? Ja, het was, het was enorm koud vanmorgen. In Uccle hebben we drie graden gehaald deze nacht. Um, nu, dat zal volgende nacht niet het geval zijn. En uh, vandaag ja, gaat het ook wel wat warmer zijn dan drie graden. Uh, het is deze ochtend wel nog fris overal. Er kunnen ook mistbanken verschijnen. En hier en daar een heel plaatselijk buitje. Uh, daarna wordt het wel droog. En halen we maximaal tot 12 graden. Misschien 13 graden. Beetje gelijkaardig aan gisteren. Hm. Uh, er gaat veel zon zijn wel. Misschien hier en daar met wat hoge wolken. En een, uh, een zwakke wind uit. De noord noordoostelijke richting. En dan vanavond en vannacht gaat het opnieuw kouder worden, maar wel niet zo koud als vorige nacht. We halen nu minimaal rond 8 graden in het centrum van het land. Het blijft ook droog. En dan morgen toch al een stukje warmer. 14 graden dan. Ook nog altijd droog en met zonnige perioden, maar wel al wat meer bewolking. En die bewolking, ja, die, die maakt toch al bekend dat er woensdag iets gaat komen, want dan trekt er een storing voorbij en krijgen we regen en buien. Het wordt dan wel iets zachter bij 18 of 19 graden. Hmm. En de beste dag van de week die komt er donderdag aan. Want dan krijgen we temperaturen tot 21 graden. Maar gaan we eens weer. Wat 10 graden koste. meer dan vandaag. Oh. Um, dan zou het ook wel droog moeten blijven, maar wel met hier en daar nog wat bewolking. En uh, ja, de rest van de week gaan we toch wel terug weer gaan afkoelen met wat regen erbij. Dus het is, het is een, beetje, een beetje voor elk wat wil deze week. Wow. Ja. Maak me gek. Dankjewel, Jacob. <laughs> Alsjeblieft. Het is heel eenvoudig. Mensen stellen de gekste vragen. Onder andere Angelique van Dorpen uit Izegem. Angelique, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Wat was je vraag? Ik had uh, graag geweten hoe ik deed met uh, Peter. Met Peter Post, wel ja. Ja, want veel mensen denken van, ja, ik moet dat geluid raden. Maar dat is het niet. Nee, je nee. moet eigenlijk gewoon naar uh, de website van Radio 2 gaan. Je drukt op het oor van Peter van Dijren, <laughs> van Peter Post. En daar uh, upload je een foto van je brievenbus. Het mag een gekke brievenbus zijn, maar het mag ook een gewone brievenbus zijn. En dan uh, kan je meespelen. Ziezo, zo eenvoudig Je het, ja. Succes, hè. Oké, okay, dankjewel. Ja, maar mensen willen natuurlijk weten, wat is die onwaarschijnlijke prijs die je kan winnen? Ik had een kleine tip, ik zal hem even laten horen. Dit dus, een jaar lang. Er komen heel veel uh, gokken binnen. Heel veel gokjes. Um, ik heb hier iemand espresso-machine, dat komt heel veel binnen. Iets met koffiepads. Um, een jaar lang pizza, een jaar lang bloemen. Nee, nee. Maar nee. Dat is het allemaal? niet. Rita van Haver uit Nazareth, wat denk jij? Ik denk dat het een tuinhulp is. Een jaar lang tuinhulp. Goed ja, idee, maar het is het niet, bij. Rita? Is je brievenbus ja. al ingeschreven? Nee, nog niet. Ik ga dat direct doen. Ja, ah, doen. Want ik ga bekendmaken wat de prijs is. Kijk, een jaar lang... Het is een jaar lang... Kookhulp. Een jaar lang... Ja, dus hoe goed is dat? Je moet je voorstellen, je hebt de hele dag gewerkt, dat eten staat klaar, die kookhulp kan ervoor zorgen dat je zelf die lastige boodschappen niet moet doen, dat je frigo vol zit met gezonde verse maaltijden, je leven gaat van een zes naar een negen, dat voel je nu al, een beetje zoals je man... Kim. Absoluut, ja, want het is toch binnen een gezin altijd het de ding Oh, wat gaan we vanavond eten? En ja. wie is er eerst thuis? Wie gaat dat klaarmaken? Dat moet op tijd klaar zijn voor de kinderen Oh, fantastisch Schrijf het in, dus, die brievenbus op radio2.be Succes! Trixo, sterk in huishoudhulp en uitzendwerk Kijk op TrixoX.be Goedemorgen. Radio 2 Peter en Kim En dan klaarstaan, hè, woensdag 20 acht aan je brievenbus Want dan komt Kenny Can you the paspoor? Wim de Smet uit Waargen, die uh, zijn ruiten zijn bevroren het was. Een auto. Wim, er is beterschap. Hè? Donderdag 21 graden weer. Een rare wereld. Het is al wacht. We hebben het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. De federale regering investeert volgend jaar 51 miljoen euro extra in de zorg. Het geld dient onder meer om zorgverleners tegen betaling op te leiden. en het werk van het huidige personeel te verlichten. En vanmorgen gaat de grensovergang met de Gazastrook en Egypte open... om mensen met een buitenlands paspoort te laten vertrekken uit het oorlogsgebied. Via die grensovergang zou er dan ook hulp binnen kunnen komen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulders. Een heel morgen. Er zijn al meer dan 600 meldingen binnengekomen... over cannabisplantages, druglabo's en drugsafval... bij het anonieme meldpunt van de provincie Af Antwerpen de afgelopen twee jaar. In zo'n dertig gevallen was er ook wel degelijk iets aan de hand. En hebben politie en gerecht kunnen ingrijpen, zegt Christophe Aert van het parquet. Well, we hebben inderdaad, en dat is ook dankzij het meldpunt, al zeker een handvol labo's ontdekt in, uh, in onze provincie op dit moment. Dus dat stemt natuurlijk tot, tot ongerustheid. Anderzijds zijn we hebben er wel in geslaagd om die sites ook wel te kunnen, uh, te kunnen vinden, te kunnen ontmantelen. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen, als ze iets zien, dat ook anoniem en veilig en discreet kunnen melden, zodat de politie kunnen reageren.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 Herenthout lanceerde de carnavalsgroepen een ultieme oproep om een prins carnaval te vinden. De enige kandidaten haalden niet voldoende stemmen in het kiescomité. Ongezien, zegt de voorzitter van Peerstoet, zoals het Herenthoutse carnaval heet, Gunter Nevelstein. Ja, er is niet echt een verklaring voor, omdat eigenlijk de stemming anoniem is. Misschien volgens mij omdat hij minder gekend was in Herenthout. Hij heeft een tijd geleden is hij verhuisd uit Herenthout. Hij heeft dan gedurende lange periode Scherplovel gewoond. En is dan uh, vier jaar geleden teruggekomen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 De beurs voor retro Liefhebbers in Geel gisteren was een groot succes. En niet in het minst voor de organisator, Veldrit veldritcorifee Paul Herijgers. Dit vertelde hij bij de collega's van RTV. Dat is uh, heel vroeg opstaan, uh, op tijd erbij zijn, in de hoop van iets te vinden. Een tekort dat je aan je fiets hebt, dat je dan net op deze beurs kunt vinden. Ja, die mannen offeren daar hun, hun zondag voor op en dat is, dat is geweldig. Voor mij persoonlijk maakt het dan interessant, omdat ik een echte libotoman ben en ik heb daar een petje van gevonden en dan ook weer een, een kaartje van mezelf dat is toch niet te geloven dat je op een beurs tegenkomt? Dus, uh, dat, dat maakt het dan voor mij weer uh, heel apart en de wereldberoemde musical Les Miserables is na 25 jaar opnieuw te zien in Antwerpen de voorstellingen ging gisteravond in première onder meer Jonas van Geel en Jante Tavernier spelen mee met een voornamelijk Nederlandse cast de musical is nog altijd relevant zegt producent Gert Verhulst van Studio 100 ik heb Les Miserables misschien al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 Een ongeval op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk in Destelbergen. De weg is daar gedeeltelijk versperd en je verliest 25 minuten al vanaf het parkeerterrein in Kalken. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is ter hoogte van Ruppelkanaalzone de weg vrijgemaakt. Daar sta je wel nog een 20 minuten in de file vanaf Londerzeel. Naar Antwerpen een kwartier bij vanaf Massenhoven en bij Brecht. Op de Antwerpsring naar Gent een kwartier traag rijden van Merksum tot de Kennedy-tunnel en naar Staanbroek is in Lilo de uitvoegstrook versperd. Daar staat een defect voertuig. Dan nou, een kwartier hier aan op de E313 naar Luik in de Randst. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook Naar Brussel aanschuiven tot 20 minuten vanaf Mechelen-Zuid tussen Tielswingen en Rotselaar. Van Haasrode tot Inpertem en vanaf Jezus-Eijk. En op de binnenring rond Brussel verliest hij eerst 10 minuten van Iteren tot Halle. Verderop sta je een half uur in de file tussen groot en Vilvoorde. Toch al wat rode strepen op die kaart van het verkeer. En ja. nog vergeten, het, ja, bij de prijs van Peter Post, een jaar lang kookhulp van Trixo kun je winnen. Je krijgt ook nog eens een boel huishoudtoestellen erbij. Hopla! Heerlijk dus. Hele dikke vette prijs. Schrijf hem in, die brievenbus. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon in Egypte. Duik in het aanbod op sunweb.be Sunweb holiday Sunweb Ondertussen bij vak Thomas? Ja. Waar ik je? Met de douches! Yes. Wat? Oh, ik ben die kwijt. Ja, hallo? Liesbeth. Kom bij halen. Uh, wacht even, ik lokaliseer uw oproep. Niet bougeren, hè. Fuck.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 Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. De base van de police? Het is 20 voor 8 en nog voor acht uur bezoek van een van de strafste bazen van het land. Hans Bourlon van Studio 100. Op de dag van de baas. Als Hans al in de buurt is, luister goed, want er is ook een concurrentjarig. Die wordt 100 jaar. Exact 100 jaar geleden hebben de broers Disney in Amerika, de Walt Disney Company, opgericht. Dus dat wordt een goed feestje. Er zijn veel, veel fans. Hè? Zoals uh, Sandy van der Kelen, uitstekenen. Pardon? Ja... Luister en kijk zeker even mee in de app van Radio 2. Op dit moment staat ons Margot bij Sandy. Wat is dat allemaal, Margot? <lacht> Ja, ik sta hier in een soort van mini-Disneyland in stekenen. Tussen de verzameling uh, Disney-goederen van, uh, van Sandy van der Kelen. En Sandy, jouw arm staat zelfs vol tattoos van Disney. Je hebt het letterlijk op je lijf. Ik zie uh, Marie de Kat, ik zie Basje, Ariel, konijnen. Uh, personages van Winnie de Poe. Oh. Je hebt echt een tattoeslief van Disney. Ja, dat klopt. Dat is uh, ja, gewoon omdat ik dat altijd bij mij wil dragen. En. Uh... Disney is gewoon een potie van mij. Ja, absoluut. Ik zie dat hier in huis. Ik zie heel veel beeldjes. Jouw service uh, is helemaal in het thema van Disneyland. De kat heet zelfs uh, Nala, vernoemd naar uh, de Leeuwenkoning. Heel veel Disney-details. Waarom Disney? Wat doet dat met jou? Um, dat is eigenlijk al van jongs af aan. En uh, ik had zoals ik vier jaar was een knuffel gekregen van uh, de buurvrouw. En uh, ik had zoiets van, ja, daar wil ik ooit ook naartoe gaan. En uh, sinds 2000 2019 heb ik dan zelf een abonnement gekocht. En uh, ging ik bijna maandelijks. Je gaat bijna maandelijks naar Disneyland. Het laatste jaar is het wel minder. Maar uh, ja, wij, zingen, wij gingen wel maandelijks, ja. En je geraakt dan niet beu? Nee, toch niet. Dat is elke keer weer anders. Elke keer zien we wel iets nieuws. Um, die hidden mickeys, dat is leuk. Um, ja, die attracties. Elke keer als je pirates doet, zie je wel iets nieuws. Dus dat is echt toch. ja. ja. En is het een soort van uh, ontsnapping aan de realiteit? Want Disney het is een sprookjeswereld. Hè. Is dat voor jou ook zo? Ja, dat klopt wel. Als ik zo iets uh, minder ben tegengekomen van, van het echte leven, dan boek ik al een, een, een nieuw tripje naar Disney... En soms gaan we zelfs maar een dag over en weer, maar dat is genoeg voor mij om even te ontsnappen. Ja, absoluut. Aan de realiteit, dat doe je dan in zo'n sprookjeswereld. Hè. Zeg, als je nu één van de heel vele karakters zou mogen zijn in het echte leven, wie zou dan het beste bij jou passen? Ariel. Ariel? Ja. De kleine zeemermin. De kleine zeemermin. Waarom? Um, ja, die, is, die film is gewoon prachtig en ja die heeft dan zo dat rood haar en die zingt zo mooi en ja, vroeger was ik daar echt zo vergeleek mezelf daarmee ja, Je hebt zelf een beetje rood haar nu nog altijd vandaag Ja, dat klopt Is dat door, Ariel? Ja, toch wel een beetje Ja, en je hebt daar ook echt gigantisch veel een hele grote collectie beeldjes van, van De Kleine Zemermin dat is dan ook een fantastisch mooie, prachtige film Nu, vandaag 100 jaar Disney Hoe ga je dat vieren? Want je bent in stekenen en niet in Disneyland Ik ben inderdaad niet in Disneyland omdat ik moest werken helaas maar mijn vrienden zijn daar Yes. Yeah. Yeah. En uh, die gaan artikeltjes maken op onze groep die we hebben op Facebook. En ik ga hem een beetje volgen en muziek opzetten. En... Want ik zie daar al een uh, gigantisch mooie plaat ook van 100 jaar Disney. En je hebt ook al je ontbijt uit een disney kommetje gegeten. Dus het wordt echt een feestelijke dag vandaag. Ja, inderdaad. <laughs> ik denk voor heel veel mensen, want Peter en Kim, dat is ware Disney. Dat dragen wij toch allemaal heel nauw aan ons hart. Allee, ik vind is... dat toch ook wel. We zaten oh, met sorry. een kleine vraag nog. Ja, ja ik vroeg mij af: uh, Hidden ja. Mickey's, uh, zei Sandy daarnet. Maar wij wij weten niet ja. wat dat is. Ja, die heden Mickey's, kan je dat nog eens uitleggen? Dat zijn toch zo Mickey's die verstopt zitten in het pretpark. Heb ik dat juist? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Dus, um, je hebt er een als Space Mountain, maar je hebt er ook zo in de, de gangen, de wachtrijen van de attracties dat er zo ja hidden Mickey's zijn dat je dat Het is een soort van ja, zoek en vind spelletje daar ah, ja. over alle andere Hebben, is niet prettig. Zometeen komt Hans beloont toch even vragen over zo'n hidden Samson zijn bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat een goed idee jongens. Kijk 100 jaar. <laughs> Trouwens nog een klein wist je dat je uh, Mickey Mouse die stem die werd ook ingesproken door Walt Disney zelf. Oorspronkelijk hè, ja. Ja. ja. En heb, Minnie. Heb oh. jij er iets mee? Uh, ja, ja, ik vind het fijn. Ja, fantastische films, heerlijke animatie dat wel, ja. ja. Jij kan er niet, niks mee hebben, denk ik dan. Toch? Ja, en soms denk ik ook naar mijn kinderen toe dat ik liever heb dat ze nog eens zo'n goede ouderwetse Disney-film zien. dan zo soms al die dingen die je op YouTube ziet passeren. Zo' Boomba bijvoorbeeld en dat soort dingen. Nee. Hans is waarschijnlijk al aan het luisteren. Ja, ik moet van wel. Goedemorgen. Weet je wie er jouw kjarig is vandaag? Nee. Laureen. Oh, en daar ben jij nu net zo'n fan van. Wordt exact 40 jaar. Dat zouden jullie toch ook niet zeggen? Ik zou die toch graag drie kussen geven, hè? En meer. Mijn vrouw luistert mee. Wat zeg je niet al? Het is <laughs> op de kapoei. This is not a time. It's time to say goodbye. The end Het Eurovisie Songfestival zou winnen, dat zou straf zijn. Goedemorgen, morgen. Ja, Johnny Logan heeft het gedaan. Ja, maar, als, uh, je moet toch andere mensen ook de kans geven. Dat is waar. We nemen het mee. Lieve mensen, het is 12 voor 8. Onze VRT-baas is een uh, strafsloeber, Maar een van de strafste bazen van het land is ook de baas van Studio 100. Het is vandaag de dag van de baas, dus luister en kijk je mee in de app van Radio 2 of VRT naar Hans Boulon van Studio 100. Goedemorgen Hans. Hallo, goedemorgen. Ja, daarnet uh, hadden we nog Walt Disney, 100 jaar vandaag, exact. Weet je wanneer Studio 100, 100 jaar bestaat? Oh. Oh, we zijn opgericht in 1996, um, dus voilà. 2096. Stop. 2096. Ja. Hoe ga je het vieren? Ja. In 2096? Ja, alleen een ja, idee hoe dat... Uh, <laughs> dat zal uh, vanuit mijn graf zijn, denk ik, met, met stralingen, uh, want wie weet wat me tegen dan heeft uitgevonden. Hè. Ja. Hoe gaat het met Studio 100? Uh, het gaat goed, uh, vooral na de corona uh, zijn we terug toch kunnen rechtstaan en dat is dat ja. een hele gebeurtenis. Wij, wij, zeker wat betreft Benelux uh, werking, zijn we heel erg met theater bezig, uh, uh -huh. uh, ook naar volwassenen toe en zo bij gisteravond Les Misérables', zoals u zelf hebt gezegd, zat, ja. uh, gelanceerd en... Ik was er ook bij en, en ik ben vroeg naar huis gegaan omdat ik hier moest zijn. Masse. Een voorbeeldige baas. Dat is een verantwoordelijke baas, hè, want op een gegeven moment denk je, ja oké, okay, ik ga wel baas worden van heel veel mensen, wanneer denk je, ja ik denk wel dat ik een goede baas zal zijn. Goh, ik heb ik eigenlijk nooit gedacht, ik weet het ook niet echt of ik het ben, um, maar ik denk dat het meeste wat ik vandaag doe, eigenlijk wat gebaseerd is op scoutleider zijn, wat ik veel jaren heb gedaan en de methodieken die ik toepassen eigenlijk ook die uh, die ik in de tijd toepaste, maar ik heb er nooit echt een opleiding voor gehad. Nee. Laat staan dat ik eh, economie of financiële wetenschappen of whatever heb gekregen. Ik heb ooit eh, Latijn, Griekse en daarna filosofie. Oh, yeah. Wat zeer abstract Allemaal is. Maar anders. Uh, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, wat moet een goede baas dan zijn, Hans? Goh, ik denk... Het, het hangt heel erg af van sector tot sector. Als je een fabriek hebt met machines, dan heb je procedures nodig en dan moet je zorgen dat die worden uitgevoerd. Mm -hmm. uh, en dan druk ook altijd een financiële luik aan. Uh, maar ik denk in een creatieve sector dat er toch vooral over gaat dat je moet zorgen dat mensen een thuis hebben waarin ze kunnen openbloeien, het beste van zichzelf geven dat 1 plus 1 plus 1 plots 100 wordt uh -huh. en dan moet je mensen niet in de schaduw zetten, maar in de zon en, en het, het beste eruit halen en faciliteren dat ze dat kunnen doen uh, wat ze van dromen hè. En, en, en dat is wat wij altijd proberen en goede ideeën detecteren en promoten bij de rest van de groep en zorgen dat iedereen ze oppikt en toch, ja, jij hebt je wel altijd bezighouden ook met bijvoorbeeld K3. Want mensen weten dat misschien, niet, maar zonder jou waren er geen drie biggetjes. De musical die nu intussen ook klopt. Uh, ja, ja, die musical sterf. komt terug, maar, maar het is, de, de, creativiteit is bij ons iets heel belangrijks. En ik herinner me nog altijd heel vele jaren geleden aan tafel. Uh, K3 zat na een paar jaar in het slop. Hè, um, zoals dat met een meidengroep wel eens gebeurt na een paar ja. jaar. Mm -hmm en toen dachten we, misschien moeten we ze in een musical zetten rond de sprookje, maar sprookjes met drie hoofdfiguren bestaat niet, tot iemand aan tafel zei, de drie biggetjes, dat is er zo een maar dat is natuurlijk een, een, een, een sprookje van niks, hè. men blaast daar wat huizen omver <lacht> um, en, ja bo, en wie maakt er van zijn vedette varkens, hè? dat is ook al zoiets, ook al, ja. en dan was er iemand van de grafische afdeling, die tekende dan zo van die uh, varkensoortjes en neusjes op een foto, en dat was grappig en, en dan, uh, Michiel maakte het liedje van, welkom, welkom bij de drie en plots denk je, ja, daar zit misschien toch wel heel wat in. Hè. Zo eenvoudig is het soms. En dan ja. natuurlijk moeten er nog een paar duizend keuzes worden gemaakt, maar dat is de definitie van creativiteit. Hè. Als je aan mensen zou vragen, wat moet K3 doen aan de uitgang van een, van, van een zaal als ze hebben opgetreden, dan zal men meestal zeggen de grootste hits brengen. Hè. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een zeer conservatieve reflex. En creativiteit is net dat wat daar altijd tegenin gaat. En ja. de bakens verzet, de grenzen verkent enzovoort. Ja. Nu, als je zegt daarstraks: het begon allemaal bij de scouts. Maar dat is toch een beetje uit de hand gelopen, want het zijn uh, iets meer mensen. Over hoeveel mensen heb jij nu de leiding? Wel, in onze groep, um, dat, dat is een zeer uh, grote invlek geworden. Hè. We hebben een elftal parken ja, daarom. in Polen, Nederland, Duitsland. Er zijn ongeveer 4.000 contracten per jaar in die. parken. Oh. Uh, er zijn veel tijdelijke medewerkers. Ja, weer, uh, ja. en dan wij, uh, zijn we zeer actief in tekenfilms, ook vooral in Sydney. Uh, ik ga er trouwens deze week naartoe, dus even vliegen. Uh, daar werken 450 mensen Dus die maken takefilms Vooral voor de streamers in Amerika vandaag uh, En zo maken wij een remake Van de Stranger Things in animatie Voor oh. Netflix vandaag Daar zijn we volop mee bezig Omdat die acteurs er een beetje uitgegroeid zijn uh, Wil men dat een eeuwig leven geven uh, Ja, er is intussen ook AI Je kan, je kan echt alles laten leven Jij kan over 100 jaar inderdaad ook nog baas zijn Op die manier Hans Boulon Dat is een fris idee, misschien sta je hier ook nog uh, <lacht> oh Dat weet ik niet of dat zo'n fris idee is Maar goed heb je ook ruzie gehad met die andere baas, met Gert Vroost? Wel, ik, ik, uh, ik denk het niet. Ik kan het mij in ieder geval niet herinneren. Oké, okay, dat oké. Okay. <lacht> het zou een goede politieker zijn ook, hè? Ja. Goedemorgen, de baas der baas bij ons, Hans Boerlo. En dit is een mooie. Noordkaap, ik hou van u. Goedemorgen. We waren bijna echt vergeten schoon zomer Wel kan zijn Zonder zorgen en zonder de zomer hier kan zijn. Een uit het oog verlopen. Een warme weiland wel kan zijn. Een open de vensters en open de ogen. Dan zie schoon de zomer zijn. Ik hou van and could Zijn. Zonder zorg en zonder regen, een schoon de zomer hier kan zijn. Ja, zing het luid. Kom maar op, kom maar op. En? zou het nog mogen in 2023. Als je het eerst vraagt. Maar als het Stijn is, is het ook? Ja, als hij het Ja, sorry, maar je stelt zo van die vragen. Moet ja. je nog een keer voorlezen voor ik ga slapen? Ja, oké. Okay. Toch niet weer uit hetzelfde boek, hè? Oh ja, wel, please, doe. Ik hoor dat zo graag. Breek zes eieren in een kom, maar scheid de dooiers van het eiwit. Doe vervolgens twee... De warmste koekenbak van Ketnet is terug. Vlam ook mee en bak samen met jouw school, familie of jeugdbeweging koekjes, cake of pannenkoeken voor de warmste week. Zodat iedereen kan opgroeien zonder zorgen. Registreer jouw koekenbak op dewarmsteweek.be Met de warme steun van KBC. Camper, kopen of huren? Jouw vakantie begint op fanomobiel.be. Kom langs tijdens onze vano Days van 13 tot en met 28 oktober. Elke dag krijgen 125 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag, de dag tegen kanker, dat ze er niet alleen voor staan. Deel het gele lintje online of schrijf een boodschap op een van de reuze grote gele lintjes. In Aalst, Genk, Kortrijk, Mechelen of Mol. Want kanker draag je niet alleen. Meer info op dagtegenkanker.be. Een initiatief van Kom op tegen kanker. De Europabank stelt voor, een beetje durf kan uw leven veranderen. Vraag maar aan No. Ja, ik wou een grotere plantenwinkel, dus ik vroeg een krediet aan bij Europabank. Dan ben ik de jungle in getrokken om planten te zoeken. En ik kwam terecht met een vleesetende plant. De Noor Carnivoris. Heb je? En nu komt iedereen hier naar die plant kijken. Ah. Mm -hmm. Hij bijt. Europabank geeft uw wilde plannen wel een kans. Door samen naar het beste investeringskrediet te zoeken. Altijd welkom in onze kantoren of op europabank.be. Europabank, Europa bank, de bank die durft. Vandaag aan zee En morgen in de Alpen... Met een camper van Vanomobiel kan je overal naartoe. Ontdek ons ruime aanbod aan motorhome en campervenmerken. Kopen of huren? Bij Vanomobiel ben je altijd aan het juiste adres. Wij bezorgen je jouw droomreis. Kom gerust langs in een van onze showrooms in Deerlijk, Tremelo of Hoogstraten. Jouw camper gezellig inrichten? In onze Vanoshop vind je zeker de juiste accessoires. Vanomobiel, daar vertrouw je op. Jouw vakantie begint op vanomobiel.be Radio 2 Eregalerij viert Margriet Hermans. En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 Dat is kinderspel. Met de magische gum voor audio op de nieuwe Google Pixel 8 smartphone. Nu bij Mediamarkt. Wat eten we vandaag met Lidl? Met de promo's van Lidl eten we vandaag vampieren tanden. Of oogballen. Want tot en met dinsdag is het Halloween bij Lidl met een ruim gamma snoepgoed aan griezelig lage prijzen. Lidl. Voor iedereen die telt. Als de baas van Studio 100, Hans Boulon een gedacht heeft, dan denk ik dat je luistert. Dat gebeurt zo meteen na het nieuws van 8 uur. Goedemorgen. Elke dag, dag voor 2, Radio 2. En nu, exact 8 uur. Nieuws van Charlotte Kroon. Goedemorgen. De regering investeert 51 miljoen euro in de zorg. De grens tussen conflictgebied Gaza en Egypte gaat open. En Thibaut Nijs heeft de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het seizoen gewonnen. De federale regering maakt 51 miljoen euro extra vrij om volgend jaar in de zorg te investeren. Het geld moet de job van zorgverlener aantrekkelijker maken en de werklast van het personeel verlichten. Federaal minister van Volksgezondheid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 om bijkomende middelen te geven aan een, een opleiding verpleegkunde of als voorzorgkundige, terwijl ze ondertussen een loon krijgen. Verschillende jeugdhulporganisaties zijn op zoek naar mensen die een gezinshuis willen beginnen, om bij hen thuis kinderen op te vangen die in een moeilijke situatie zitten. Om een gezinshuis te houden, moet je pedagogische ervaring hebben en je wordt betaald door een jeugdhulporganisatie. Het is een nog vrij onbekende job, zegt Niels Hezelmans van het agentschap op. Het is een hele nieuwe job, dus dat betekent dat niet iedereen weet dat het bestaat. En dat mensen niet meteen weten wat het inhoudt of wat de beleving is van mensen die het al gedaan hebben. En daarom starten we nu een campagne omdat het eerste nieuwe gezinshuis is opgestart. En daar merken we wel dat daar voor het eerst een kindje terecht kan. En we weten dat dat ook voor andere kinderen echt wel een plek kan zijn waar ze voor lange tijd een warme en stabiele thuis vinden. In Oost-Vlaanderen zijn er al gezinshuizen. Binnenkort komen er ook in Antwerpen en Limburg Vlaanderen wil de komende twee jaar zo'n 120 kinderen opvangen in 40 gezinshuizen. In Antwerpen zijn in twee jaar tijd al meer dan 600 anonieme meldingen binnengekomen over cannabisplantages, drugslabo's en drugsafval. In 30 gevallen kreeg het meldpunt van de provincie klachten, waarbij politie en gerecht konden ingrijpen. Het is een succes, zegt Christophe Aerts van het parket. Het opzet van het meldpunt was natuurlijk om te proberen ook de burgers te betrekken bij die gevaarlijke situaties omdat we natuurlijk zien dat die zich afspelen in woonwijken op bedrijventerrein, maar ook in natuurgebieden als het gaat om dumpings. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen, als ze iets zien, dat ook anoniem en veilig en discreet kunnen melden, zodat de politiediensten kunnen reageren. En op dat vlak is het meldpunt tot dusver natuurlijk een succes. Straks zou de grens tussen de Gazastrook en Egypte moeten opengaan. Het is de bedoeling dat mensen met een buitenlands paspoort zo het gebied kunnen verlaten. Israël bombardeert Gaza nu al dagen als reactie op de onverwachte aanval van de radicale Palestijnse beweging Hamas een week geleden. Jens Fransen, hoe zit het met de rest van de inwoners in Gaza.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 Dat binnen enkele uren al diesel van noodgeneratoren, onder meer voor ziekenhuizen, op zou zijn. Bij de parlementsverkiezingen in Polen lijkt de rechtsconservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid na acht jaar haar meerderheid te verliezen. Volgens de exit polls blijft ze wel de grootste partij, maar met te weinig zetels om aan de macht te blijven. De pro-Europese oppositie onder leiding van Donald Tusk zou wel een meerderheid kunnen halen. En in het veldrijden heeft Thibaut Nijs de eerste wereldbekerwedstrijd.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 En dan wist ik wel, oké, okay, als ik dat kan blijven doen, komen ze er niet meer aan. Maar uh, ik durf er niet echt in te geloven totdat ik eigenlijk de uh, laatste keer hier over de brug rijd. Toen was het een enorme ontlading. Heel veel vreugde. En bij de vrouwbebonden Nederlandse wereldkampioene Fem van Empel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Wustvezel was er afgelopen nacht een ontploffing in de straat. Lage baan. Volgens de politie zou het om een vuurwerkboom gaan. Niemand raakte gewond. En carnavalstoet Peersstoet in Herentoud zit zonder prins. De enige kandidaat geraakt de afgelopen weekend niet verkozen. Vandaag start vrij koud. Nadien wordt het zonnig en halen we 12 graden. Morgen droog en 14 graden. Meer nieuws binnen een half uurtje en in de app van 14 Nieuws op een maandenhochtend. Ja, vorige week was het een drama. Maar nu is het ook pittig, Mona. Vertel eens. Ja, lange files, hè? Op de E17 ja. van Antwerpen naar Kortrijk in Destelbergen. Daar is de weg nu gedeeltelijk versperd door een ongeval. En je verliest meer dan anderhalf uur vanaf Lokeren. Nog een ongeval op de E403 van Kortrijk naar Brugge in Ruddervoorde. De linkerrijstrook is daar dicht en daar sta je ook één uur in de file vanaf Lichtervelden. Richting Antwerpen wel eerder de gebruikelijke files, tot maximum 20 minuten aanschuiven. Op de Antwerpsring naar Gent, 20 minuten de trager van Antwerpen Noord tot Berchem. Daar is een ongeval gebeurd. Naar Nederland sta je 20 minuten in de file van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Richting Staanbroek is in Lillo de uitvoerstrook versperd door een defecte vrachtwagen. Dan schuif je 20 minuten aan richting Luik in Ranst. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E40 ook drie kwartier extra tussen Aalst en Ternat. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E19 naar Brussel meer dan een half uur bij vanaf Mechelen Zuid. Verder verlies richting Brussel naar meer dan 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten bij van Itre tot Halle. Dan een half uur filerijden tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten bij in Waterloo. En er staat nog een defect voertuig op de E411 richting Namen. Ter hoogte van het Leonhardkruispunt op de linkerrijsstok. Trixo. Sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey hé, hey, hey. Koud, veel file, maar ik zie wel een beetje zon. En ik heb een plezante smallen uit Amerika. Maar echt waar je zegt van, oh, dat is veel te lang geleden. Wat een pareltje. Rick James en Super Freak. Goedemorgen allemaal en welkom. Van Rick James. Het is maandag 16 oktober. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat er 51 miljoen euro bij komt in de zorg, toch een beetje goed nieuws. En nog goed nieuws. Gisteren was de première van Le miserabele nieuwe Studio 100 Musical in Antwerpen. We zitten daarom met een stralende baas aan het ontbijt, Baas van Studio 100. Indrukwekkend bedrijf van bij ons. Ja, het gaat over baas zijn. Vandaag is de een dag blijkbaar. Hans Bourlon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, was het goed, hè? was je tevreden over de musical gisteren? Ja, ja ik, ik heb hem vaak gezien, maar in de jaren negentig vooral, uh, toen gingen wij regelmatig naar Londen kijken, naar voorstellingen. Mm -hmm. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik toch weer van mijn stoel geblazen was, dat is wereldklasse. Uh, de melodieën vooral zijn fantastisch. Uh, het, het, het duurt vrij lang, maar het is het ook waard en, en dat noopt ook tot bescheidenheid. Hè? Als wij iets maken, zelf vanaf op het blad, en je ziet dit, hè, dat ja. is de lat waar je over moet. En... Uh, dat is niet simpel. Dus ik, ik, ik kan maar tegen iedereen zeggen die ook maar iets met musical heeft. Dit is de referentie. Dit is het. Hè, dat we gezien hebben. Ja. ja, Daar moet je zijn in Antwerpen. Nog een goede tv-tip trouwens. Vanavond de slimste mensen ter wereld op Play 4. Nieuw seizoen. Hans, je hebt er twee keer in gezeten. Ik heb het even gecheckt. Dat klopt toch, hè? In 2011 en 2007. En 2007 zelfs net niet gewonnen in de finale. Zou je ja. nog eens willen meedoen? Dat is lang geleden. Uh, mijn geheugen is sinds dan serieus op de retour. Uh, <lacht> <lacht> ik nee, heb even dus. uw naam zelfs moeten opzoeken toen ik. <lacht> daar... <lacht> <lacht> Let daar mee op met mijn naam op te zetten. Je hebt het een keer gewonnen, hè, Peter? Ik heb het ooit gewonnen, ja. Hey, ja. Kijk. Oh. Al, ook alweer even geleden, ja. <lacht> Is jouw geheugen ook op? <laughs> je gelooft het niet, of ja, Jawel, nu, nu komt het, ja, nu, boven. Echt ja, ja, het komt nu boven. Ja, echt waar. Maar Hans Bourlon, we gaan even kijken. van hè. <laughs> Lieve mensen, zet hem een beetje luider, want Hans Bourlon is een populaire baas, maar hier mag je ook even onpopulair zijn. Mijn daar Hans Boulon, wat is jouw gedacht vanmorgen? Je ja, hebt het zelf opgeschreven. Een uh, grote problematiek met maatschappelijke impact. En, en dat is het volgende. Wie kookt, die moet rekening houden met de afwasser. <lacht> met de afwasser, de vaatwasser bedoel je? of De mens die... Uh, de mens die na de koker komt. Hè. Ah, en, en dat is een probleem dat internationaal is, laat ons duidelijk zijn. Absolutely. En ook het, het vrouw of man zijn overstijgt. Hè. Ik, ik ja. ben iemand die nu en dan ook afwast. Ik moet ook opletten dat ik er voorzichtig mee ben met het thema aan te reiken. Maar het gebeurt soms dat je in een, af, in een ontplofte keuken terechtkomt. Hè. Ja. Terwijl de, degene die kookt eigenlijk al netjes een en ander kan afspoelen. Of, of terwijl er eens een minuutje iets staat te pruttelen, al een beetje kan afspoelen afwassen eigenlijk, maar... maar... wacht, wacht, ben jij de koker of, uh, of is... Nee, ik ben een dat beetje... heet een kok, hè, Peter? Ja, Hij ja. is begonnen met koken. <laughs> een koeker. <laughs> ja. ik, ik ben een beetje beide, maar toch vooral degene die afwast, eerlijk gezegd. Maar ik moet ook zeggen, wij hebben een geheim genootschap uh, binnen Studio 100. Oké. Okay. En dat heet Dish Respect. En wij sturen dit soort ontplofte keukens in fotovorm naar elkaar. Ja. En dat is ooit opgericht door, opgericht door Barbara Steffen. Dat is de bazin van onze studio in Sydney. Het is dus daarom dat ik zei, het is internationaal. Het overstijgt alles ja, het ja. probleem. Wauw. En um, ja, zo krijgen wij regelmatig ochtends of s avonds uh, foto's binnen van dit soort verschrikkelijke keukens waarvan je denkt, hoe moet ik daar aan beginnen? Ja, ja. absoluut. Ja. Hè, je ziet ik... door het bos de foto ja. niet meer. Hè. Ik ken de discussie. We hebben ze thuis ook af en toe. Ik toch. ben dan aan het koken zo. Wat, dat mijn, wat mijn vrouw dan doet van, schat, dat is nu toch altijd hetzelfde. Als jij aan het koken bent, dan liegt er altijd vol. Ik zeg, maar ik ben nog bezig. Ik vind, als je bezig bent, dan mag het ook ontploft zijn. En daarna kuis je nog wel gewoon Ja, we maar ja. Ik vind... Allee. Hij kookt nooit. Nee, maar dus ik vind dat een heel moeilijke discussie. Want ik denk, hou je mond, wees blij dat die mens elke ja. dag kookt. Maar ik heb hem wel eens gezegd, ja, jij denkt dat je Jeroen Meus bent. Dus je laat dan die keuken ontploffen. Maar weet dat die mens daarna mensen heeft die dat allemaal voor hem opkuisen. Weet gewoon dat hier ik dat ben. Dus ik moet het ook altijd opruimen. En die gebruikt inderdaad ook voor elk ding een ander potje. Wacht, zou Jeroen Meus nooit zelfs een keuken opkuisen? Ik denk het niet. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik zo meteen eens berichtje Allee, het was maar bij wijze van spreken ja. om te zeggen van hallo, ik ben hier wel die kabouter die dat moet doen. Oké, okay, nog even jou, uh, jouw gedacht. Hans, vat nou maar even samen. Wat is jouw gedacht? Ja, uh, wie kookt, die moet gewoon rekening willen en durven houden met degene die afvast. Ziezo, jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Hoe los jij het op? Of niet, natuurlijk? Ja. En schatje, ik hoop dat je luistert. Je zei... Streven je... naar dit, mijn gedacht. Je, je zei, schatje, ik keek <laughs> in mijn ogen. Ik zit tegen gerust. jou. Okay. Ja.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 ...feeling that I belong. high I... I could be someone. Be someone. Fast Car van Luke Combs. Ik vind een goede versie van Fast Car. Er zijn nu al zoveel geweest, maar dit is weer goed gedaan. Het is 18 over 8. Intussen hebben we ja, het gedacht van Hans Boulon, baas van Studio 100. Herhaal nog even, Hans... Ja, wie kookt, die moet rekening houden met degene die na hem of haar komt. En dat is degene die afvast. Ja, mensen vroegen zich af van Jeroen Meus, zou die nu zelf opkuisen? Ik, ik geef hem toch echt het voordeel van de twijfel. Ik heb een berichtje gestuurd. Maar nee, die gaat ik het, het zelf niet. doen. Ik ben daar bijna zeker van. Ja, luisteraars reageren ook. Tom Vreeke uit Waregem zegt... Ja, mijn vrouw en ik doen de afwas gezellig samen. Is, is leuk. Um, Mike Grondi uit Tienen. Een goede kok werkt in een nette keuken... en kan zijn keuken netjes houden terwijl hij kookt. Mm. Johan Halters uit Gent. Heel eenvoudig. Betaal de afwasser meer dan de kok. Wat is met betalen zo? Sandra Peters uit Dessel. Ik gooi dit even naar jou, Hans Bourlon. Hier is de regel. Wie kookt, ruimt de keuken op... Na het eten helpt iedereen met opruimen. Ja, maar ja, waar ligt die grens dan? Mm. Oh, maar ja, kunt u een boel toch laten leggen Zegt van ja, maar dat is van het eten. Dat zodanig dat je daarna toch alles samen moet opruimen. Uh, maar ik vind het wel een goed idee als je kinderen hebt en die worden groter, om te zeggen, ja, help wel mee. Ik moest dat... vroeger thuis wel altijd helpen met de afwas. Dat wel. Oké, okay, blijf reageren, we zijn op zoek naar Jeroen Meus. Deze week op Radio 2 Beny, de nieuwe digitale radio. We dompelen elke dag een artiest onder in een bad van vloeibaar goud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 Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you When you started out with Mother, then you're about to join seven. Stuck in the middle with you van Steelers Wheel. morgen. 24 over 8 bij ons Hans Bourlon, want het is dag van de baas. Betere baas kun je niet vinden, denk ik. Ik hoor het even in het midden. Maar vooral, je hebt een heel duidelijke dag, dus de kok moet rekening houden met de afwasser. Komt er kort gezegd op neer. Mensen blijven er wel op reageren, onder andere ook Marco Klaassen uit Grommendonk. Marco, goedemorgen. Marco. Goedemorgen. Marco klinkt heel ver. Nu komt er op neer dat Marco zei een goede kok. Goedemorgen. Maar... Daar was je. Aha. Zeg Marco, vertel eens, jouw uh, jou mening. Goedemorgen, team. Ja. Hoi. <laughs> jouw mening, Marco. Hij is een beetje aan het afvassen. Hey, ik denk dat de Marco gewoon eens zijn potten gevallen is, natuurlijk. Ja, er was ook iemand die zei van um, als ik aan het koken ben, dan zit ik ook een bak met water klaar om af en toe dingen al te laten inglijden om het te laten weken. Ah, wel, dat vind ik ook... Dat helpt heel veel voor de afwasser. Als je er al een beetje warm water en een druppeltje afwasmiddel in doet, dan, dan helpt dat al gigantisch veel. Uh, Marco wou zeggen, denk ik, ja, denk ook wel aan de hygiëne, voedselveiligheid, kruisbesmetting. Daarom gaat een kok heel veel potjes gebruiken. Oké. Okay. Tim de Waal uit Lier zegt, ik heb op de kokschool altijd geleerd om continu op te ruimen. Netwerkvlak zorgt voor rust in je hoofd. Mm -hmm. Ik vraag mij vooral af, wat ga je vanavond klaarmaken thuis, Hans Boulon? Uh, dat zijn zo van die zaken die uh, ik pas last minute uh, beslis en de kans is reëel dat ik toch de afwas doe, weer al. <lacht> Oké, okay, dat is goed. We gaan het straks nog even hebben over uh, het bazen zijn. En ik heb nog een heel belangrijke vraag voor jou. Het heeft te maken met Kadri, met Boomba en ook met Samson en Gert. Oké. Okay. Maar dat is voor straks na half negen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 Niet te leven, maar nu leef ik beter dan ooit. Goedemorgen. Ja, Hans Berlon nog even bij ons over um, afwassen. Dat je rekening moet houden als je kookt met die afwasser. Dus ik vroeg me af, Jeroen Meus, was die nu zelf af? Je hebt een reactie binnengekregen? Ja, maar jij, jij weet het. Oh, wow. Zeg maar, wat, wat zegt die mens? Ja, dus hier is Liesje. Uh, die woont een straat verder dan waar hij dus kookt voor televisie. En daar is een groot raam, dus hmm. iedereen kan dat zien. Maar kan dus ook zien of hij zelf de afwas doet of niet. En zij zegt, no way, er is een heel team dat dat doet. Misschien zelfs de visagisten, maar Jeroen doet meus zelf. Uh -uh. Wat denk je zelf, Hans? Wel, dat is een droom, hè? een team dat de afwas doet. <lacht> dat bij je binnenkomt en dan op drie, vier minuten alles gewoon... Je belt die en die staan er. Dat zou top zijn. Hè? Hij heeft gereageerd, zegt hij. Uiteraard was ik mee af. Maar ik heb wel hulp. Ik was toch in beeld af. Af en toe, zegt hij. Ja. Dus hij laat het een beetje in het midden. Oké, okay, nog één reactie van Greet Kramer uit Oostende. Greet, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vertel eens eens bij jou. Ja, normaal gezien doe ik alles zelf. <laughs> Mijn... Ja... Dat is, uh, dat is al jaren zo, dat ik ook en ja. opruim. Nu moet ik wel zeggen, allee, we hebben een vaat mm. Dus met een man leeg die wel regelmatig. <lacht> dat is, is het voor mij. Maar zo sympathiek. Regelmatig. Maar ben je nog tevreden van je man, Greet? Uh, ja hoor. Duurt ja <lacht> het duurde toch heel even? <lacht> het is voor iedereen. Je zet dat niet aan de kant voor de afwas, hè? Nee. Dat vind ik. Dit moet op een tegeltje. Je zet je niet langs de kant voor de afwas. Dank je wel, Greet. We kunnen de dag. He. Goedemorgen. Het is een maandag. Zometeen het nieuws uit je buurt. Half negen. Goedemorgen. Een jaar na de invoering van de online consultaties bij de huisdokter blijkt het systeem een succes. In een klein jaar tijd waren er 5,7 miljoen digitale consultaties over resultaten van onderzoeken of lichte ongemakken. En jeugdhulporganisaties zijn op zoek naar mensen die een gezinshuis willen beginnen. Dat is een nieuw type opvang voor kinderen in een moeilijke situatie. En Vlaanderen wil de komende twee jaar 120 kinderen opvangen in 40 huizen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goeiemorgen. In Gooreind, deelgemeente van Woestwezel, is vannacht een vuurwerkbom gegooid naar een huis. Uitleg door Christophe Aert van het Antwerpse Parket. De afgelopen nacht omstreeks uh, twee uur is er een explosief gegooid naar een woning aan de lage baan in Wustwezel. Dat heeft heel wat uh, materiële schade veroorzaakt en gelukkig is er, uh, is er niemand gewond geraakt. Op het adres woont een, uh, woont een gezin met kinderen. Nu, Dovo is plaatse gekomen om de situatie te bevrijzen. En het labo doet het al, uh, alvast een eeres, eerste sporenonderzoek. Als parket hebben we afgelopen nacht ook al de onderzoeksechter gevorderd. En een van de pistes is dat dit een incident is dat kader binnen het teruggerelateerd geweld.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 Weten te komen liever hoe ze het asbest moeten opruimen. Het gaat om scherven die bovenkwamen in de Broekweg. Een trage weg voor wandelaars en fietsers. En dat gebeurde tijdens herstellingswerken. Mensen in de buurt worden gewaarschuwd, maar de weg is niet afgesloten, zegt burgemeester Grete Bruin. Wij hebben dat gedaan zoals dat hoort natuurlijk. We weten allemaal dat er in de voorbije jaren heel veel regelgeving gekomen is rond asbest. Dus dat is op een manier gedaan zodanig dat dus er absoluut geen gevaar is voor mensen die daar voorbij wandelen. Provinciaal Instituut voor Gene kwam stalen nemen om te onderzoeken. Wat er verder moet gebeuren zal afhangen van die resultaten. En de musical Les Misérables is na 25 jaar opnieuw te zien in Antwerpen. De voorstelling ging gisteravond in première en onder meer Jonas van Geel en Nordin de Moor spelen mee met een voornamelijk Nederlandse cast. Die musical is nog altijd relevant, zegt producent Gert Verhulst van Studio 100. Ik heb Les Misérables misschien al...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 Toch weer een pittige ochtendspits op maandag. Mona, waar staan we stil vanmorgen? Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Daar verlies je nu meer dan anderhalf uur tussen Waasmunster en Destelbergen. De weg is daar wel net vrijgemaakt, dus toch een beetje goed nieuws. Ook op de E403 van Kortrijk naar Brugge is in Ruddervoort de weg weer vrij. Daar verlies je nog drie kwartier vanaf Lichtervelde naar Antwerpen. Aanschuiven tot twintig minuten vanaf Massenhoven, tien vanaf Sint-Jop, dertig minuten nog wel vanaf Boom en twintig minuten vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Gent ook. 20 minuten traag rijden, van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Naar Nederland sta je 30 minuten in de file... van sint Anna Linkeroever tot Antwerpen Oost. Richting Brussel toch nog drie kwartier aanschuiven... tussen Aalst en Ternat. Ook daar is de weg nu wel vrij. Verder 20 minuten bij vanaf Semst, ook tussen Tieltwingen en Wilselen... vanaf Everberg en 10 minuten vanaf Jezus Eik naar Brussel. Rond Brussel op de binnenring 10 minuten bij... van Iteren tot Halle. Verderop sta je wel meer dan een half uur in de file... tussen Wemmel en Tervuren. En op de buitenring nog 20 minuten file rijden... bij. Bij Waterloop. Geen professionals. Ontdek ons nieuwe Gamma Renault e-tech 100% elektrische bedrijfsvoertuigen. 100% op jullie afgestemd. Ken Gouverne met zijn 1,45 meter brede zijopening. Master met zijn 11 geavanceerde rijhulpsystemen. En nieuwe Traffic Fan. Elk verkrijgbaar met een 100% elektrische e-tech motor.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 in het extra dikke novembernummer van Goed Gevoel alles om jouw veerkracht te verhogen ontdek unieke adresjes om tot rust te komen en adem met aandacht voor meer energie en minder stress lees hoe Evie Hansen afscheid nam van haar mama en nog zoveel meer in jouw favoriete magazine alles begint bij een goed gevoel vanaf woensdag in de winkel Mannen met hakken. een groep cafévrienden komt terecht in de wereld van de extravagante drag queens gigantische pruiken, geschoren benen en glimmende pailletjurken.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 Of liever in de namiddag? Ja, mijn haar is nog nat van het zwemmen. Bij Trixo kies je zelf je uurrooster. Trixo, sterk in huishoudhulp uit, en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Stressless combineert Noors design en innovatie om heel comfortabele fauteuils, en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless u 20% korting op een selectie fauteuils. Elke dag krijgen 125 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.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 Een baas, waar alle baas toch dik jaloers op zijn. Hans Boulot van Studio 100, een baas met een hart, maar ook met een mening. Want wat is volgens jou dan Hans het verschil tussen wat jullie maken voor Studio 100 en Disney die vandaag 100ste verjaardag viert? Ja, Disney is natuurlijk een fantastisch bedrijf, onwaarschijnlijke tekenfilms gemaakt, geweldige impact op de maatschappij, vooral in Amerika. Maar wat je toch altijd ziet, vooral vroeger, is dat zij altijd de goeie tegen de slechten hebben afgebeeld. Uh -huh. En Soms denk ik, als ik zie hoe dingen in Amerika gebeuren, als ik Trump bezig zie, dan denk ik soms, ja, dat is wat men dan oogst. Als je als kind in heel die omgeving wordt opgegroeid, um, en wij hebben dat anders aangepakt. Um, Um, bijvoorbeeld Samson en Gert is niet de goede tegen de slechte. Dat, dat beeld ja. eigenlijk een speelplaats uit. Hè. Alberto is een kind en dat botst met andere kinderen, zoals dat op een speelplaats gebeurt. Hij, ja. hij is uh, emotioneel zeer primair. Als iemand iets heeft, wil hij dat ook. En vooral als het eten is. Hè. En, ja. en zo gedragen kinderen zich tegenover elkaar. En aan het eind leggen ze het ook altijd weer bij. Hè. Ja. En zeggen zijn kinderen. Hè. Zeg je nu dat Disney de reden is voor de polarisatie in onze maatschappij? Dat is zeer overdreven. Maar, maar je voelt wel dat dat. dat dat is Amerika ten top. Hè. Het is ook hm. de cultuur van Amerika, Disney. En, en, en daar al bij kindjes wordt dat, wordt dat gezaaid. Hè. Je hebt de goeie tegen de slechte. De wereld bestaat niet uit de goeie tegen de slechte. Hè. Vroeger waren bazen ook nog gewoon echte baas. Dit is een compleet andere wereld natuurlijk. Er is een nieuwe cultuur waardoor het ook mis kan gaan. We hebben alles kunnen volgen over de baas bij Plopsaland. Ik weet dat je daar niks kan over vertellen. Er is nog een gerechtelijk onderzoek. Maar wel, wat heb je daar nu uitgeleerd uit geleerd uit zo'n verhaal? Wel, um, het is zo dat onder uw oksel er vaak heel veel gebeurt waar je niet altijd vat op hebt, of waar je niet altijd kennis van hebt. Um, en... In een bedrijf waar heel veel mensen werken, euh, gebeurt er altijd dingen die niet kunnen. En je moet daar streng in zijn en je moet daar proberen oog voor te hebben. En ik kan alleen maar zeggen dat, dat mensen zoveel mogelijk moeten communiceren, en dat een bedrijf voldoende kanalen moet hebben, meldpunten, dat mensen geen schroom hebben om dat ook te doen als er bepaalde zaken op de werkvloer gebeuren die niet door de beugel kunnen. Mm -hmm. Dus zorgen dat er een open communicatie is, ook dat is bazenwerk, zeg maar. Ja, dat is ja. het, ja. Maar wat nu opvalt bij Studio 100, we waren daar net nog over bezig, je hebt die nieuwe musical, Les Musérables, straf, ik zie veel nieuwe musicals, maar geen nieuwe kinderproducten, komt er nog een nieuwe kabouterplop, of een, of een ja, nieuwe K3, of ja, iets nieuws, zeg maar. Zo schaamteloos solliciteren, Peter, op de raad. Ja, misschien Peter en de Goudvis, naast me. <lacht> nee, nee. Pak het mee, mogen hebben. <lacht> nee, maar zijn er nog plannen in die richting? Uh, wij zijn daar volop mee bezig. Het is natuurlijk zo dat de wereld veranderd is. Hè. Toen, toen, wij, toen wij ergens in de jaren negentig Kabouterplop Plop. of een paar jaar later Megamindi lanceerden. Dan, dan binnen een paar maanden kende elk kindje in Vlaanderen die figuurtjes. Uh -huh. Vandaag is dat landschap veel meer versprokkeld. Hè. De, je hebt Ketnet, maar je hebt, je hebt nog zes, zeven andere zenders op de kabel. in het Nederlands die zich naar kindjes richten. Ja. En dan nog, hé, wie wel kindje kijkt nog gewoon regulier tv. Ja. Dus dat is bijzonder moeilijk om vanaf een dit blad iets, iets bekend te maken. Of alomvattend bekend te maken. Dus wij grijpen heel erg terug op de nostalgie. Op, op, ja. Zoals drie biggetjes opnieuw doen. Ja, ik denk wel dat er ouders met kindjes gaan zitten. Uh, ouders die dat zelf ooit als kindje hebben meegemaakt. Mm -hmm, en, ja. en die dat willen delen met hun eigen kinderen. En nostalgie kan iets heel krachtigs zijn. In, in een versprokkeld medialandschap. Hè. Ja. En we hebben dat ook gezien met de Samson en Gert -afscheidsshows. Ja, Dat waren kantussen voor mensen in de twintig en in de dertig. Hè, die, die hun jeugd kwamen verleven. Nee, nee. En dat nostalgische vind ik ook in onze parken terug. Uiteindelijk hebben wij figuren in beton en polyester gegoten... Wat een signaal is van dit gaat er nog voor de senja zijn. Hè, en, en, uh -huh. en, en, en, en, en dit refereert naar uw eigen jeugd enzovoort. Ja. Wat wil je als baas van Studio 100 nog realiseren, Hans Bourlon? Oh, um, het is nooit onze ambitie geweest om de grootste te zijn. Ik denk dat wij gewoon proberen goed te zijn in wat we doen en dat we dat gaan blijven proberen, dat dat altijd het, de belangrijkste ambitie is geweest. En, en dan toch ook vooral in, op persoonlijk vlak, zoveel mogelijk opzij gaan staan, dat mensen hun kansen grijpen tot op een dag ik niet meer nodig ben. En dat zou eigenlijk het doel van elke baas moeten zijn. Jezelf overbodig maken. Ja. Zeg maar, wat je misschien niet meer weet, jij bent eigenlijk zelf ook een beetje een Studio 100 figuur, toch? Ooit ben jij in beeld geweest als meneer Rap en Proper? Weet je dat, dat is een nog? Een soort pakjesbezorger blijkbaar. Ja, klopt. Ergens in de jaren negentig, wij, wij hadden dan een klein studiootje. en, en de huiskamer van Samson en Gertje waren soms rekwisieten, voorwerpen nodig die binnengebracht werden. Mm -hmm. uh, Bolde comma van la lettre. <lacht> <lacht> en op mijn bureau ging zo'n oranje pak en dat trok ik dan aan en ik was dan de bezorger uh, van, van, van zo'n ding. En, en ik heb dat zelfs in de kerstshow één of twee keer meegedaan, dacht ik... Uh... Daar zijn beelden van op televisie. We gaan even kijken. zien. Dus ja? Oh, van. Oh, is iemand die op de deur klopt. Ja, ik moest kloppen van de bel. Doet het niet. Dit ja. is voor meneer Gert. Ah, dankjewel. Alsjeblieft. daar. Ja, dag. <lacht> en rap en proper was ook met weg. Zie, kijk. Zo gaat dat. Ja. Dankjewel, Hans Burlon, om, uh, om hier even te zijn. Nog heel veel succes met Studio 100. En de groeten in Australië moest je nog? Ja, deze week. Ja. Lange rit. <lacht> ja, man, echt waar. Hey, je hebt ervoor gekozen, een kameraad. Heel veel succes ermee. Ja, dankjewel. je wel. Bye, Of hoe je van een uh, tandarts ook een enorm succesvolle artiest kan worden. Dr. Elben, sing halleluja. Van Dr. Alban. Kan nog een goede tip winnen van Thomas? Zeg die Hans Boulon kan zijn brievenbus inschrijven. Ja, die kan een, een jaar lang, frik zo kookhulp winnen. Moet hij nooit meer afwassen. Een ja, is het kookhulp of afvalshulp? Kookhulp. kookhulp. Maar ik ja. denk dat hij ook dan af. Ja, ja, als je eens lief kijkt. Ja. Hm. Beetje nieuws uit eigen huis, lieve mensen. Want waar was jij toen de paus naar ons land kwam of toen de laatste steenkoolmijn dicht ging in zolder? Onze Katrien van Doornen heeft er een nieuwe podcastreeks over gemaakt. Ik was erbij. En dat klinkt een heel klein beetje zo. Wat ik wel niet vergeet, als die helikopters toekwamen, dat er uit die massa opkwam, dat is bijna onbeschrijfelijk. Autofabriek Renault in Vilvoorde moet op 1 juli dicht. De schipvaart is zeer moeilijk of onmogelijk. En dan is langzamerhand van het strand af de zee gaan bevriezen. Als je dat kan meemaken, dat is gewoon fantastisch. Ik heb altijd het gevoel gehad van dat beestjes moeten sterven voor ons. Ik was erbij, in een nieuwe podcastreeks. Goedemorgen, Katrien. Goedemorgen Peter, goedemorgen Kim. Goedemorgen Charlotte. Hey. hey. Waar was jij graag bij geweest? Um. Uh, bij de geboorte van kroonprinses Elisabeth, bijvoorbeeld. <laughs> dat vind je echt een boek. Uh, waarom? Maar bon, ja. <laughs> nee, nee, maar serieus misschien bij de maanlanding. Ik had dat graag meegemaakt. Ah ja. Ik, ik heb net de boot gemist. Ik ben van 70. Maanlanding was een jaar ervoor. Dus ik, uh, ik, had, ik, had dat ik had graag voor de televisie gezeten en die eerste stap zien gebeuren op het moment dat het gebeurde. En die televisies die waren gewoon nog te zien in, uh, ja, in etalages, zeg maar. Ook al. ja. En als er een brommer het passeerde, dan, dan, dan beefde het beeld. Want het was allemaal met antennes en zo. Ja, dat had ik graag meegemaakt. Heel veel verhalen die je dan meteen in je hoofd krijgt. De eerste aflevering vandaag gaat over Renault-Vilvoorde. Dat was een enorm drama gesloten ja. in 1997. Met wie ben je gaan praten, Katrin? Wel met een echtpaar, uh, dat daar allebei werkte. Dus eigenlijk zowel Frida als André werkte bij Renovil voor de 25 jaar. al. Oh, drama. En ineens dus, ze hadden dat eigenlijk niet zien aankomen. Want ja. dat is heel lang uitgesteld geworden en zo. En ineens was dat verdikt daar... En ja, die stonden van vandaag op morgen bijna op straat. Bij wijze van spreken, enfin, het nieuws was er. Het heeft nog even geduurd voordat de fabriek echt dichtging. Ja. Maar die hadden net kinderen die gingen studeren aan de universiteit enzovoort. En dat was een drama voor dat gezin. Hè. En nu nog, zoveel jaar later, als ik dan met hen ben gaan praten, dan kwamen die tranen nog altijd. Kan me dat volgens ja. Ja, ja. Nu, het is niet altijd uh, Kommerink wel waar nee. hij op bezoek gaat. Want er zit bijvoorbeeld ook iets in van FC de Kampioenen. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja, ja, de eerste aflevering van FC. De kampioenen, daar ga ik uh, uh, ook uh, ja, praten met mensen die erbij waren. En dat zijn dan eigenlijk de mensen die in de rand staan. Dat is dan niet met de acteurs, maar dan bijvoorbeeld de mensen die altijd in het café zitten. Eigenlijk die mensen die oh. ik kennen, die heel herkenbaar zijn. Van, Oh ja, maar die ken ik, maar die zat altijd van achter daar in het café. Ah, die dat Doe. zo elke keer opnieuw deden. Er was zo één man met zwart haar en een zwarte snor. Ja, en die? Grijs haar grijs die. <lacht> Zit die erin? Ja, ah, wel ja. Maar wie is die mens? Ja, dat ga je dus te weten ja, komen. Dat weten we nog niet, maar nee. vind, ik, vind ik zo straf die, ja, noemen ze dan. Uh, figuranten. Figuranten, dat we zeggen, zo extra's mm. ging ik bijna zeggen. Dat is dan weer veel te dat veel. Dat is extras. het ook, ja. ja. Na welke kijk jij vooral uit, Katrien? Oh, welke kijk ik uit? Ik, ik vond bijvoorbeeld een heel fascinerende het verhaal over de Noordzee die bevroren is. En ik kan hm? me dat niet voorstellen eigenlijk. Ik ben echt foto's gaan opzoeken... En dat zag eruit als een, als een soort merengetaart. Dat is echt waar. Ik kreeg er een van. nee, nee. denk ook alleen maar aan eten. Zolang ik de afwas niet moet doen, is het goed. Ja, ja. Ja. Nee, nee, nee, maar dat was echt prachtig. Dat was fascinerend. En dat gebeurde in de winter van 62, 63. Er zijn mensen die daar nog kunnen over getuigen. Die op de zee zijn gaan wandelen. Je kon blijkbaar een kilometer Zo, in zee gaan. Oh. Op die ijsgotsen. Dus okay. daar kijk ik naar uit. Het wordt weer wat kouder. Intussen zie je ook een foto bij ons achter... Uh... Ja, op de app van Radio 2 Het wordt een beetje kouder, ideaal om te je verwarmen aan de goede verhalen Ga de reeks beluisteren op radio2.be Klik bovenaan op de podcast En dan op Ik was erbij, Katrie van Donen, dankjewel Graag gedaan, Dag. En dit is van de radio, maar echt Ze straalt van oor tot oor En dat pakt niemand haar nog af Alles is hier eigenlijk Nog mooier dan ze kan Ze is eindelijk Gaan wonen met vriendinnen In de stad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 een liedje op de radio, en alles wat hij hoort gaat over haar. Wat een plaatje dat hij had, ze draaien het nu plat op de radio. Oh, oh. 21 lentes jongen, geeft dat meisje ongelijk. Wat is er mooier dan met haven cappuccino door de pijn. En die jongen in dat iets koffietentje zijn Als je wil zet ik je op de gastenlijst Nu is ze dromen. En staat ze met die jongen Hoor die net de tongen En hij luistert op zolder naar steeds hetzelfde liedje op de Chill. Hetzelfde liedje op de radio En wel, dat heet Benjamin van Kickstart van jou. Stuur ze nu in de app van Radio 2. Als de koning een staatsbezoek brengt aan Nieuw-Zeeland, dan denk je... Dat is ook niet achter de nok. Maar als ze bij jou in de buurt een wietplantage ontdekken, dan denk je... Dat is hier achter de nok. Alles in deze buurt. Nieuws van dichtbij.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 Het nieuwe meesterwerk van Martin Scorsese met Robert De Niro. I got a question. You like women? En Leonardo DiCaprio. That's my weakness. <laughs> Het waar gebeurde verhaal achter een van de grootste misdaden uit de Amerikaanse geschiedenis. Why don't you come here? Kom gratis naar Killers of the Flower Moon. Dinsdag 17 oktober in Kinepolis, Antwerpen. Don't tickets via radio 1.be. Beauty is exciting.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 De boekjes van TikTok, het ideale cadeau. nu overal verkrijgbaar. Goopie. Radio 2 gaat back to the 80s, 90s en 90s. Het feest van het jaar op zaterdag 30 maart in het Sportpaleis. Ga uit de bol op de grootste hits uit de jaren 80, 90 en 0. En geniet van spetterende live optredens in een unieke setting.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 Hoe was jouw weekend, laat mij raden. Veel te kort natuurlijk. Zometeen gaan we Radio 2 Kickstart doen. Uh, welke plaat wil je? sturen maar door in de app. Elke dag, telk voor twee.